En mijn naam Hallo. is uh, Johan. Hey, en uh, ja, Klaas is er weer, uh, je bent er weer bij. Leuk, gezellig. Ja, ik ben er geweest. Ja, ja, ja, een paar weken toch, hè? Ja, dat kan ik mij niet vinden. <laughs> ja, je bent van Facebook oh. al. <laughs> ja, dat uh, is alleen van de Ja Ja, ja, ja. Is het op Snapchat? <laughs> nee. Ja, goed, joh. Ja, nou, uh, leuk dat je er bent. En, uh, nou ja, laten we maar beginnen met de grootste bitcoins en de We Beginnen met staatsschuldmeter. Die staat op uh, 398 miljard in het rood. Ja. En de Marouane-index die staat op uh, 221,49. Uh, en die is eigenlijk ja, nog verder omlaag aan het dalen. Dus uh, dat is niet de enige, want de bitcoin die is ook omlaag aan het schieten. Zoals ik vorige week al voorspelde. Ik zei toen al, uh, ik weet het nog weet. Want hij was zo omhoog geschoten dat ik zei, er moet wel een correctie komen en inderdaad, dat deed hij. Hij staat net onder de 10.000 dollarjes. hij staat op 9.916 dollar. Ja, en het goud. Ja, goud gaat weer goed. Hij staat weer boven de 1400, 1424,70. Mm. valt ook vooral op dat zilver nou hard gaat. Je staat bijna op 16 dollar. Oh. Dat is inderdaad een forse stijging, want er was aan het begin van het jaar, denk maar, 12. Hm. ben ik dat te laag. Ik weet niet of het 12 geweest is, dus dat zou kunnen, ja. Dubbelcijferige beweging in iets anders dan crypto, dat is wel bijzonder. Ja. Maar goud is helemaal uit de 1300, waar het al jaren in zit. Dat is wel heel wat. Ja. Het, het, het, het, ik weet nog goed dat het jarenlang was. 13 zoveel, 13 zoveel, 13 zoveel. Ja, dus, soms net eronder. In ja, 13 zoveel. En nu is het 14, 24. Ja. Wauw. Ja. ja, al die mensen die in uh, 2017... vanuit uh, ja, 20 de bitcoin 20 overgestapt 20 zijn uit 20. goud. Uh. Om een 100 <laughs> te kunnen pakken. Uh, uh. Ja, 100 dollar ik heb dus wat zilver en ik ben toen eens een keer in december of zo geëind. Hè, toen stond de bitcoin stond ook heel laag. Uh, dus uh, toen vroeg ik in zo'n winkel, wat krijg ik voor één ounce zilver? En dat kwam op, nou het zal echt 5 euro zijn denk ik. Oh, vijf euro. Ik dacht dat ze er wel voor een tientje konden doorgaan, maar dat uh, kreeg ik er bij lange niet niveau. Ik zeg, koop, mag ik van jou ze dan ook kopen voor 5 euro? Nee, ja, dat ging dat niet. Ik zeg ook. Oh, ja, nee, ik heb ja. het dus uh, gevraagd in dat bij zo'n uh, zo busje staan, waar ze goud en zilver in kochten. Uh, en dat vroeg ik ook. Uh, ten eerste, als je daar dan binnen dan moet je gelijk. Uh, in het zicht van de camera zit als een transactie, doen moet de politie meekijken. en, en nou ja, dat, dat is uh, ook al een soort KYC. Maar die zei ook iets van, ja voor, voor een zilveren but, dat is 2 euro of zo. So, uh, nou, er zit een behoorlijke spread tussen die, uh, de aankoop en de verkoopprijs. Maar een zilveren ounce of een zilveren gulden bijvoorbeeld? Een zilveren Rijksdaalder, dat, dat klopt ongeveer wel met, met twee euro. De zilveren daalde, die was uh, veel groter hè, dan de Rijksdaalder die we in de jaren 80 en 90 hebben gehad. En je hebt ook nog zilveren. De zilveren was hetzelfde formaat. Min of meer hetzelfde. Maar die Rijksdaalder was echt gigantisch. Dat uh, vond ik wel indrukwekkend hoe groot. Ik heb er een paar. Dat is echt een hele grote, dikke zilveren munt. De eerste keer dat ik een drie gulden munt zag, dacht ik, ah, dit is gewoon dit is een grapje. Een drie ja. gulden munten bestaat dat? Ja, ja, heel ver in het verleden hebben die echt bestaan. Ik denk, wat is dat nou weer voor iets bizars? Dat we waarschijnlijk ja. toen een koning hadden, dus het zou een Willem zijn geweest. Maar de derde zeker. Iets, er zijn dus drie gulden munten van. En dat vond ik wel heel bijzonder. Maar het is, die waren dus echt. <laughs> ik denk, echt is dat een soort, uh, wat was dat? Hè? Dat wel soms wel van die overduidelijk valse munten of zo. En dat, uh, maar dat was dus niet vals, dat, echt. dat is echt. het briefje van 15? Ik heb wel eens een briefje van één gezien. Ik heb, een, ik heb hier een briefje van 2 dollar, dat is ook een uh, bijzondere. Ja, daar heb ik hier een hele stapel van gehad, ja. dat was heel erg uh, veel vragen naar. Dat is nou toch ook bijzonder geld, hè? er is nou een, een Britse pond uitgebracht met uh, de afbeelding van uh, Helen Turing. Ja. Ja, Ellen, heet van de voornaam, uh, Ja. Ja, ja die, de man, zeg maar de grootvader van de computer. Uh, die uh, de Turing machine en de Turing test. Ja, ja, ja. En ja, ja, ik weet niet. Dan moet je maar eens een keertje wiki hoe het met die man afgelopen is. is volgens mij met die, uh, de, de, de overheid die, uh, die het zo trouw had gediend. En eigenlijk heeft hij de, de Britten geholpen met uh, het winnen van de Tweede Wereldoorlog. Ja, en daarna heeft hij een eigen versie van een Pride Parade voorgekregen. <laughs> ja, het is. Hij uh, is chemisch gecastreerd omdat ze het vermoeden hadden dat hij homoseksueel was. Ja, het probleem is, als bij hem ingebroken. toen had hij de politie gebeld. En ja. die kwamen en die zagen daar bewijs dat hij homo was. En dat was toen nog uh, strafbaar in, de, in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Toen hebben ze hem uh, verplicht een hormoonbehandeling gegeven... waardoor die borsten begon te groeien of zo. En toen uh, heeft hij zichzelf van het leven beroofd... door een appel te eten met cyanide erin. En die appel met een, met een bite eruit... dat zou de basis zijn voor het logo, logo van Apple computers. Oh, Oké, okay. Goed. Ja. Is dat, uh, waar komt die rotel vandaan? Van uh, het internet. <laughs> Oké, okay, nee, dan weet ik dat. <laughs> <laughs> nou, dan weet ik dat ook weer. <laughs> ja, ze hebben theorie theorieën natuurlijk over de apple over. maar uh, ja, zou hij dat kunnen? Macintosh dus... is ook een Apple, hè? Uh -huh. een daadwerkelijke appel. Uh, okay. Familie. Uh -huh. Ja, hij was al in de rehabilitatie. Zat hij al? Dus laatst een uh, film over hem gemaakt over die. Ja. Um... Ja, het, het kraken van die Enigma-machine, die Duitse, oh ja, ja. Duitse encryptie-machine. En daar had, uh, had hij ook aan meegewerkt om, daar, uh, ja. om die te kraken, zodat ze mee konden luisteren met de Duitsers. Dus ja, inderdaad, hij is, uh, hij is vrij essentieel geweest voor de statuels. We ze altijd wow, wow, heel huiverig om wat met die informatie te doen die ze afluisterden. Want ze dachten, ja, als ze dan op een gegeven moment doorhebben dat wij ze gekraakt hebben, dan is het afgelopen met het verhaal Dus dan lieten ze toch maar... Een schip zinken of naar de, naar de zeebodem jagen, omdat ze niet wilden verraden dat ze, dat ze konden meeluisteren. Of Een stad om niet te bombarderen. Ja, maar ja, dus, ja, het mogen wat levens kosten. Dus ja, of wat, wat ze, nou, of ze nou echt zoveel meegedaan hebben, is maar de, maar de vraag. Maar ja, laatst hadden ze al, was er al excuses aangeboden voor de behandeling die je gekregen had. Maar ze zien maar dat ook als je de staten heel hard dient, dan uh, ja. Kan het toch gewoon zijn dat ze je in de nek draaien? Maar dan kom je uiteindelijk wel op een, uh, op een uh, Britse pond te staan met je gezicht. Precies, je, ziet, je komt zijn... op een stuk papiergeld te staan. Ja, ja, en het is hetzelfde zijn als uh, um, Julien Assange over 50 jaar op een uh, postzegel staat. Uh, <laughs> ja. hè? Ik denk dat de over 50 jaar als je nog 50, over 50 jaar nog postzegels hebt. Ik weet niet of dat gaat uh, gebeuren. <laughs> voor verzamelaars. Maar nou, ja, dat wordt dat dan wat. Hè? Dat, waarschijnlijk zijn er nogal overheidsinstanties die dingen via de post moeten doen. Telegram ja. uh, staat ook nog steeds, dan nou heb ik het niet over de, de chat-ding. Uh, dan we krijg je weer de echte postbode in plaats van de postbezorger? Of misschien uh, ja, door die, al die milieumaatregelen gaan we een soort nieuwe uh, uh, ja, achteruitgang en techniek meemaken, waardoor alles weer ouderwets moet. Dus, uh, ja, op gerecycled papier moet dan weer alles worden rondgestuurd. Ik denk dat, het, uh, dat dat best wel mogelijk is. Een soort achteruitgang en ontwikkeling meemaken. Ook omdat heel veel, uh, ja, heel veel dingen... Uh, kijk, zoals we nu met onze energie omgaan... kan het best wel zijn dat er straks periodes komen... waarin je gewoon gewoon blackouts... dus dan is het, uh, zeg maar het elektriciteitsnet wat niet meer uh, een garantie. En dan... Uh, yeah, dan moet je weer kaarsen hebben. Dan kan die hele kaarsmarkt, die ooit, hè, dat verhaal hebben we al eens gebruikt, over de kaarsmarkt in, is gestort. Dat die mensen, uh, niet, ja, die moesten met die verandering omgaan. Omdat de kaars er een beetje uitging. Maar die komt dan weer terug. En dan uh, <coughs> gaan we misschien ook weer gewoon, uh, ja, je kan wel e-mails sturen, maar misschien, ja, dat is ook weer, dat dan zeg maar onbetrouwbaar. Dan is jouw computer aan is het netwerk weer niet bereikbaar. En dan ga je dingen weer met de post sturen. Dan kan ik een persoon op uit met een, uh, een envelop. Wat ideale manier om met bitcoin in de nek om te doen. Hè? Oh, ja, ja. Dat, dat zou kunnen, maar bitcoin uh, kan in principe, uh, je kan een transactie maken zonder een computer te gebruiken. Ja. Uh, wel, uh, ja, op een gegeven moment moet het natuurlijk wel in de blockchain worden opgenomen. Ja. Dus dan, uh, Misschien dat we uiteindelijk weer met rook signalen gaan werken. Uh. Uh. Ik zei met de wordt het wel heel moeilijk om een blockchain te, uh, te handhaven als je geen betrouwbaar uh, netwerk en elektriciteit hebt. Ja. Nou, ik kom wel een beetje bij het eerste bericht wat we hebben. Uh, de, de, de, ja, we hebben een aantal nou, eigenlijk, we hebben heel weinig berichten eigenlijk. <laughs> ik, heb, um, ik heb hier een berichtje over. Uh, Vitalik uh, Buterik van Ethereum, ja. een van de medeoprichters van uh, Ethereum, die uh, wil uh, de blockchain. Nee, sorry. Die wil de scaling van Ethereum uh, wil die gaan doen op de, op, via het Bitcoin Cash-netwerk. Ja. Een beetje een technisch dingetje, maar misschien kun jij het, uh, Klaas, een beetje uitleggen dat uh, de gewone man het kan begrijpen. Nou ja, jij hebt me net op dat artikel gewezen. Het is. Uh, oh, ja. En uh, ja, wat ik er wijs uit ben geworden, want ik heb net gelezen, is dat. Uh, dat Ethereum nog steeds een onafhankelijke 2.0 versie gaat lanceren. En dan echt met een uh, hele grote capaciteit per seconde. Echt megabytes per seconde. Zoiets, dat, uh, dat haal ik eruit. Dus dat heeft helemaal niks met de Bitcoin Cash te maken. Maar ze zeggen dat in urgente situaties op korte termijn. Ja, dat er gewoon uh, blockchains zijn waarvan de transacties goedkoper zijn dan op het netwerk van Ethereum. En ook de capaciteit groter is. Dus hij zegt dat, dan zou je die kunnen gebruiken voor bepaalde zaken die je anders alleen maar het Ethereum netwerk zou willen doen. En dan mm. noemt hij specifiek het uh, Bitcoin Cash netwerk. Omdat dat uh, ja, een vrij grote blokjes heeft En die bloks uh, ja, zijn in verhouding tot hoeveelheid data die het Ethereum netwerk op dit moment kan uh, verwerken, ja, is dat al aanzienlijk uh, groot. Wel, uh, ik weet niet hoeveel mm. precies, maar laten we zeggen tussen de acht en tien keer zoveel. Mm. Trok, ja, en Bitcoin Cash heeft natuurlijk, uh, dat als het, want uh, ze zitten nu, volgens mij zitten ze op 32 mb-blokken, maar dat is... maximaal dan. Ja, wat in het artikel wordt genoemd, maar als dat, zeg maar, uh, consequent uh, zeg maar vol gaat lopen, wat nu ja, absoluut niet het geval is, uh, dan, uh, ja, dan, dan, is het, dan is het wel in de aard van het netwerk en ook wel, ja... Aard van de mensen die ermee bezig zijn om dan gewoon die blokken, om de, om die, die blokken groter te maken. Ja, dat is een beetje waar ze voor staan. Dus dat zullen ze ongetwijfeld doen. Ja, je eigen... snapt niet waarom ze dan niet, ja, dan kunnen ze in plaats van de BCA blockchain gebruiken ook hun eigen blockchain Ethereum grotere blokken geven, toch? Dat Zou dat ook oplossen? Ja, ik, ik weet niet waarom. Ze, ze, hebben, ze noemen het vage over dat daar problemen mee zijn om dat te doen. En dat wordt niet heel duidelijk uitgelegd wat die problemen dan zijn. Maar, um, ja, het is, uh, wat hij ook zegt, dat de transacties op een Bitcoin-cash-netwerk, die zijn ook goedkoop. En ik weet niet of ze, misschien zitten ze daar ook mee, en met de prijs van de transactie. Ik weet niet ja. of, hoe ze dat dan zouden willen aanpakken. En dat is voor zich wel een realistisch iets natuurlijk, hè. Maar Als je een ETH-blok groter maakt, dan, wordt, dan gaat de prijs ook omlaag. Ja, zou je zeggen. Ja, ik weet het niet. Dus is een verhaal. Zou, we, uh, zou moeten uitzoeken. Nou ja, het, uh, hij zegt het zelf, volgens uh, dat artikel. Ja, ja. Dus, ja, heb ik heb vanmorgen ja. nog even een interview gezien met Vitalik. Ja. En daar legde zij inderdaad hetzelfde. Um, maar ik zal alles even dat interview in de, um, ook op de website gooien. Er kunnen mensen die uh, geïnteresseerd zijn, uh, kunnen hem even luisteren. Dan legt het allemaal uh, haar uit? uit. Maar ik lees hier ook dat de volgende, die upgrade van Ethereum, die staat pas over een jaar van nu gepland. Dat is wel aardig uh, in de toekomst. ...het voorjaar, hè? of tenminste... ...in het begin van het jaar, heb ik gezegd... Dus dat, ja, is ja, ...dat is dat, ja. dat iets minder... ...dat is iets minder dan een jaar... ...dat is een half jaar, maar dat is inderdaad al wel... ...nou, jaren uitgesteld... ...want het zou eigenlijk al... ...dit jaar zijn, januari... Ja. ...en dat is toen niet doorgegaan... Ja, ...omdat dat het dus... Niet ja. Waarom is dat ja, niet en en ...nou, ook omdat het dus niet... ...er is nu, werkt het... ...en het is het, dan zijn er mensen... ...die zeggen dat het risico is te groot... ...want dan gaan we... Zomaar iets doen, weet je wel, we hebben het niet goed getest. Nou, en allemaal dat soort dingen. En uiteindelijk is dan de vraag: hoe ver heb je inderdaad nu. Ze willen die oplossing die er dan komt ook een laten zijn die dan blijvend is, natuurlijk. En niet ja. dat je over een maand. Dat, dan ga je nu dit oplossen en dan over een maand gaan we weer met z'n allen updaten. Want dat is een hele hoop, hoop gedoe en een, een, een risicovol moment ook voor die munt. Dat er van alles kan gebeuren, van alles mis kan gaan. Dus ja. Dan stellen ze dat er altijd maar uit. Nou, Dan is het waarschijnlijk een oud artikel. Dan staat hier, uh, at least one year from today, ethereum fully scalable ethereum 2.0 solution. Ja. Dat ja, maar ja, dat, ik zeg al, dat, dat roepen ze dus al jaren. Want als je dus nu een artikel uit december, kan ik je zo doorsturen en daar hm. zal je zien dat het in januari gebeurt. Hm. Dus ze hebben in januari het gewoon weer een jaar vooruit geschoven. Ja. Dus en, ik, zolang ik Ethereum ken, eigenlijk, en dat is ook al op, volgens mij vanaf 2014 of zo. Ja, en sinds die tijd, sinds ik daarin verdiep heb, is het, hoor ik eigenlijk altijd dit verhaal. Dan gaan ze eindelijk, gaan ze proef of stake worden, weet je wel. En, <laughs> ja. Nou ja, Ethereum heeft natuurlijk wel iets unieks hè, met hun uh, hele uh, ta uh, taal die erin zit. en de, Ze waren de eerste met die tokens en weet ik het wat wel dus, ja. uh, Maar ze hebben eigenlijk. Het probleem gekregen toen de SEC die, die tokens ging verbieden als uh, uh, initial uh, public offerings. Ja. En dan moet je aan een heleboel SEC regels voldoen. En ja, daarmee was de lol er een beetje uit. En was nou ja, het, uh, ik denk ook dat het 99% van al die ICO's is natuurlijk ook gewoon. Ja, maar ja, ik vind dat heel erg jammer om te zien dat daar heel veel geld naartoe is gestroomd. Terwijl dat het dus ook een... Uh, E-gulde is, hè? want dat is een echte crypto-munt, om het maar zo te zeggen. En die tokens, die maak je gewoon met een toetsenbord, net alsof dat je in een hypotheek intikt als, als bank-eigenaar, om het zo maar te zeggen. En dat, die bestaan gewoon ineens. En dat ja. is dus niet zo uniek als, als dat waar iets voor gewerkt wordt, of waarom weet ik veel wat voor anderen. Maar het is dus geen, geen eigen munt, en dat hebben denk ik heel weinig mensen doorgehad. Uh, of geen eigen blockchain, sorry, wel een eigen token, maar geen eigen blockchain. Ja, ik maar het idee van de tokens was natuurlijk altijd dat er een bepaald project achter zat. Je ging bijvoorbeeld een gedistribueerde filesysteem maken, of je, ging, uh, je kon je wifi, uh, ongebruikte wifi bandbreedte verhuren, of je kon uh, kantoorruimte verhuren ermee, of je kon, uh, nou, er, er waren allerlei toepassingen en lagen in het verschiet om daarmee te gaan doen. En daar ja, zijn er maar, maar heel 50. weinig van uitgekomen, maar sommige natuurlijk wel. Maar zo, kijk, die mensen die hadden dus ook allemaal kunnen zeggen... we gebruiken daar de e gulden voor... maar dan hadden ze niet 10 miljoen naar zichzelf kunnen overmaken. En weet je wel... Uh, nee, maar het, is, uh, het was een fundingmechanisme voor die projecten. Dat is wel duidelijk, ja. Ja, precies. Maar die projecten die waren dus inderdaad... nou ja, ik ben blij dat ik er zelf nooit iets in heb gestoken. Uh, nou, want het, het, het, het... Ja, het is... Uh, vaak duurder verkocht als dat het waard is, en met veel mooie beloftes, die dus niet uh, waargemaakt zijn. En dat geeft eigenlijk een hele negatieve uh, kant van crypto weer, weet je wel? Waardoor mensen ja, dus maar dat is niet uniek voor crypto. De dotcom-hype is natuurlijk ook een heleboel uh, onzin verkocht. En mensen die, die als ze dotcom hoorden, gelijk geld naartoe smeten en dat was hetzelfde verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat er daarna helemaal niks uitkomt. Dat betekent gewoon dat daarna komt er een grote schoonmaak. En 99% gaat de vuilnisbak in. En, en een paar goede ideeën die gaan door. Ja en bij crypto munten, unieke uh, blockchains, is dat dus anders. Want bij die tokens kan dat inderdaad op die manier gebeuren. Maar bij een blockchain is het niet dat ene bedrijf wat bepaalt of het doorgaat. Snap je? En, en als het dus maar mensen dan uh, uh, met die blockchain bezig blijven, kan het ook door blijven gaan. Terwijl als dat ene bedrijf failliet dat, uh, gaat, dan is die token. Nee, je moet een soort definitie bereiken. Wat betekent, wat betekent wanneer is een blockchain overleden? Als je, als je een definitie gaat uh, aanmaken van ja, zolang iemand nog ergens een computer aan heeft staan die een blok aan het is, dan is hij niet dood. Ja, dan kunnen blockchains inderdaad uh, heel ver uh, in de toekomst allemaal blijven bestaan. Ja. Aan de andere kant denk ik dat als je, ik, ik vind het, dat heb ik wel eerder gezegd volgens mij, dat is wel een interessante benadering, Als je gewoon gaat kijken van hoeveel uh, geld heb je nodig voor een 51% aanval. Want dus Je kunt voor heel veel netwerken die worden gemind, tenminste blockchains die worden gemind, kun je een uh, uh, hash power gewoon kopen. Maar, nou, dat, uh, ik denk dat dat wel een goede indicatie is. Kijk, al die munten die je met uh, 100 euro om kunt helpen. dan kun je eigenlijk wel van zeggen dat die niet bestaansrecht hebben. Denk ik. Ja, niet ja, tuurlijk, te, niet zeker. Een waarde gaan vertegenwoordigen. Hè? Kijk, zijn heel Ze goed. moeten natuurlijk de veiligheid kunnen waarborgen, anders is het precies. niks waard. Nee, precies. Dat is... als, als je die definitie gaat hanteren, dan is het aantal overlevende, op dit moment levensvatbare blockchains is misschien niet eens zo heel erg groot. And, um... Nou ja, behalve dus de blockchains die zich daarop aanpassen en die daar dus iets op verzinnen om, om veilig genoeg te zijn want dat is ook iets wat bijvoorbeeld bij een e-gulden gespeeld heeft, we hebben ook wel eens een dubbel spend aanval gehad ja, ja. daar maak je dan een, een schild voor en dan is het dus van, nou, na zes blokken en niet daarvoor, maar na zes bevestigingen is het veilig Ja, ja safe points. Ja, precies ja, en, en, dan, en dan is het ook veilig en dan, nou ja, goed. Ja, ik denk nog steeds dat het toekomst moet komen van, ja, van niet zozeer van andere munten die ook een eigen blockchain hebben, maar dingen die, ja, tokens voor speciale utility tokens, waar je bijvoorbeeld uh, diskruiten mee kan uh, verhandelen of energie of. Uh, dat soort, dat, dat soort dingen. En daar, daar moeten nog, ja, daar zijn wel wat applicaties voor gebouwd, maar, ja, dat zou nog wat, dat allemaal wat professioneler moeten. Ja. Daar zie ik nog wel, uh, ja, dat je gewoon een hele gedistribueerde wereldwijde server hebt, waar je gewoon capaciteit ter beschikking kan stellen of, uh, of kan kopen. Daar zie ik nog wel wat brood in. Oncensureerbare uh, database. En dan groter dan ja, alleen dat, in een blockchain past. Je, je kan je dan toch ook laten vinden door mensen bitcoins over te laten maken. Of zie ik dat dan verkeerd. Moet je dan je eigen token daarvoor uitgeven. Je kan toch dan zeggen van nou dit is mijn, mijn, uh, mijn bedrijf. En, uh, ja. ja dat kan ook. Je kan ook naar de beurs gaan en een, een, een IPO starten. En uh, proberen zo geld op te halen. Uh, dit is... Dit was natuurlijk een heel laagdrempelige manier, plus dat die de mensen die kopen die tokens, omdat ze daarna nou, met die tokens ook dan inderdaad server space kunnen huren of uh, diskruimte kunnen huren. Dat, dat is het idee ja, daarna. Ja, maar ja. dan ja, we hadden we ook nog de tweet van Trump. En normaal gesproken, uh, zoals, uh, ja, we uh, hebben nooit over de, de tweets van die man. Dat, uh, nee, maar ja, dat heeft uh, al, de ouderwetse media doet dat al. Ja, ja, precies. En andere bejaarden mensen die ook op Twitter zitten, die zitten zich zorgen te maken over Trimps. Ja, ja. Uh, uh. Nee, goed, ja, in ieder geval, uh, dit grammaticale wonder had nu ook uh, wat over Bitcoin getweet. En uh, vond het allemaal maar niks. Ja, ik, ik reageer eigenlijk nooit op tweets, joh, want ik ben niet zo'n Twitterer Maar deze heb ik dus wel op gereageerd. Dus ik vind het grappig dat je die dan noemt, even kijken, ja. ik zal even kijken probeer zeg, zeg, zeg, uh, wat zei wat zei allemaal? Nee ja, hij heeft mij niet meer aangeschreven natuurlijk. Wanneer ja. ah, niet op uh, jou gereageerd? Dan <laughs> denk ik, hello yo shnivo, thanks for your great ideas. <laughs> ja, uh, ja um, even kijken. Doe maar even eerst iemand anders, want ik moet mijn tweet oh, okay, vinden, yeah, ik, yeah, yeah. ik weet niet, ik weet niet yeah. hoe dat moet ik zit nu ook uh, zijn tweets, hij heeft het ook over de four horse of the apocalypse. Oh ja, serieus? <laughs> we, zijn het, we zijn de four horse Er ja, zal AOC wel zijn en uh, Warren en uh, en weet het, ja ik god maar wat. zodat ze al, alle vier wel democraten zijn? Ja, ik zag laatste uh, dit is een lijstje inderdaad, vier van die uh, dames die allemaal staan te schelden dat het zo'n vreselijk, vreselijk land is, dat was eigenlijk een beetje te... More dead famine pestilence. Ik heb hier de tweet van Trump. I like, uh, de communistische winkel. Ja, de in ieder geval, dit uh, twitterde Trump over de Bitcoin. I'm not a fan of Bitcoin and other cryptocurrencies, uh, which are not money, and whose value is highly volatile. And based on thin air, uh, unregulated crypto assets uh, can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal uh, activities. Ja, mm. het yeah, is wel heel uh, leuk dat dit dan, dat hij dit dan zegt in de week dat er een drugschip van JP Morgan. Uh, uh, ik heb hier ook mijn het. antwoord. Ik heb hier mijn antwoord. Ik heb, does Bitcoin bring you boats full of coke? Otherwise I, just stick to, otherwise, I just stick to traditional banking. <laughs> ja, ja, ja. Ah, je vraagt je wel af hoe dat, hoe dat dan in de praktijk gaat, zo'n boot full of coke. Zeg maar. Hoe dat, uh, hoe ah, dat ja, je gaat. Je ziet het gewoon voor, de, voor, de, voor Anker net, uh, net buiten de internationale wateren. Hoe zeg je dat? Ja, dat snap ik wel, maar hoe de financiering daar dan van gaat. Ja, misschien moet je even wat berichten bij je halen. Ja, daar staat er niet in. De financiering is natuurlijk niet zo moeilijk, want dat is, er zit genoeg geld in die kook dat iemand dat ook allemaal betaalt om dat te faciliteren. Ja, maar wat staat er... sta omschrijving staat er bij de bankoverschrift? Nou kijk, dat, dat kan dus op heel veel manieren. En dat, dat is bijvoorbeeld een belwinkel waar iedere dag voor 5 euro per minuut 20 minuten wordt gebeld door uh, een onbekende meneer, weet je wel. En dat bonnetje was dat dan wit. Hmm, oké. Okay. Dus dus een beetje manier... zoals Breaking Bad met zijn autowasserij waar... Waar uh... heel de auto's voor... Uh, nou ja, precies, zoiets. Gewoon, dat kan op zoveel manieren. En, mm. en uh, ik denk niet dat je geld uh, bij elkaar hoeft te schapen om, om die boot te onderhouden, zeg maar. Mm -hmm. Degene die, die koop bezit die kan ook wel voor die, voor die boot zorgen. Ja. Nee, maar dat, je een, ja, dat er iemand een boot heeft, dat snap ik wel. En dat, dat je dan kan zeggen van, hey, nee, ik je wat kook uh, verstoppen. Dat snap ik ook wel. Dat, dat, uh, dat als je de kapitein betaalt, dat coke, uh, er dan wat kook ergens in het ruim raad. Mm. Uh, ja, de vraag is altijd inderdaad hoe, hoe je dat uh, geld uh, wit gewassen, dus, hoe ze dat doen. En het, het, het meeste van dat kookgeld is natuurlijk gewoon cash. Dus ja, zolang je voor meer dan 3000 euro contante dingen mag kopen, kom je er wel mee weg. Ja, maar waar komt dit vandaan? He, waarom, moet het, waarom moet bitcoin worden genoemd? He, dus Precies, is ja. Ook, ik weet het niet, uh, waar, waarom houdt hij zich ermee bezig? Ja. Ja, het lijkt me ja. overduidelijk dat heel veel in de gewoon in dollars wordt gedaan. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant, ja, ze willen ook wel heel graag natuurlijk af van die cash. Hè? Ja, ja, het is natuurlijk, als je in de, in de gelddrukbusiness zit, dan, dan wil je niet dat er een... ...dat er ja, concurrenten zijn die degelijker geld aanbieden. Er uh, moet geen ventiel zijn waar je kan ontsnappen. Het is ja, ja, natuurlijk. natuurlijk ook zo dat die Facebook nou bezig is. Hè, en ondanks ja. dat het dus geen crypto is... Kan het wel, ...is het wel de aanleiding denk ik voor die opmerking. Het ook al uh, om uh, overheidsingrepen gevraagd. Dat het bestaat nog niet eens, maar ze uh, staat ja om de overheid erbij in te betrekken. Kijk, en dat doet Facebook de hele tijd. Dat is ook een goede reden dat je er vanaf moet gaan. Ze willen overal nu... Hè, ze hebben ooit eens dus een product geleverd... wat mensen aantrokken en daar zijn ze gegroeid. Maar ze gaan nu typisch het straatje in van de grote bedrijven. Ja, die, die gebruiken de overheid om zeg, een concurrentiepositie vast te leggen. En ze, ja, ze samen met hun handjes te klappen. Want ja, zij zijn een groot bedrijf, ze hebben nu het kapitaal... Dus elke regulering die ze gedaan kunnen krijgen, waarbij ze een rol kunnen spelen, dat speelt, uh, dat speelt hun in de hand. Want het geeft hun. Nou. Uh... Oh. <laughs> ja, sorry. Is de klok? Oh, nou, goed. Volgende onderwerp. <laughs> nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Rijkt Nee, maar kijk, wat, wat, wat ik heel interessant vond aan het bericht, daarom had ik het er eigenlijk in eigenlijk wat er. Wat er niet gezegd wordt. Want je, vlak hiervoor was dus dat Trump uh, die eiste dat de Federal Reserve de rente zou verlagen. Mm -hmm. Weet je nog? En voor oh, wat hoort wat. Dus ik denk dat dit zeg maar eigenlijk van de voorwaarde is van oké, okay, we verlagen de rente als... Aluminium was er in de aanbieding van de week, Johan. Oké. Okay. Je hebt hier een mooie hoed ervan gemaakt. <laughs> ja, ja, ja. Nee, nee, maar ik denk dat het wel zo gaat. Ik bedoel, die, die gaat dan naar de V2 en zeggen, doe de rente omlaag. Ja, nee, dat kunnen, we niet, dat kunnen we niet doen. Maar als jij even wat wil doen aan die, uh, die, die, die Libra-coin en die Bitcoin, dan uh, ja. ja, ja het is sowieso dat, dat als de rente, als, ja, er is er ook sprake, maar in de volgende crisis moet de rente negatief worden om ja. uh, mensen nog uh, risico in te duwen. En als je dat gaat doen, dan zit je, zit je met een probleem dat als jij, dat, dat je een bankrun uitlokt, omdat mensen dan. Gaat hij weer hoor. De tijd vliegt. De tijd vliegt. Volgende om om Omdat mensen dan hun contant geld van de bank kunnen halen. En dan hebben ze in ieder geval 0% rente en geen negatieve rente. Dus die negatieve rente, dat werkt niet met contant geld. Maar het werkt ook niet als je crypto's hebt of Libra's. Eh, eh, als er een uitweg is. Om mensen te plukken met negatieve rentes, moet je ze kunnen dwingen om, om in dat geld te blijven zitten. Ja, we met, nog, uh, over, de overheden vast, zoals ze uh, in Nederland ook al doen, met uh, het verwachte rendement van je bezit. Gaan ze gewoon zeggen, dit is je verwachte spaarvermogen. Een virtueel ja, rendement. Ja, je, je verwachte mm -hmm. contante vermogen. Dan krijg je gewoon uh, boetes of uh, belastingen op wat jij wordt geacht aan uh, financiële middelen te hebben. Dus, dat kunnen ze, dat, uh, het geld komt wel binnen, maakt niet uit. Daar hoeven we ons niet zorgen over te maken. Ja, of uh, ze maken gewoon drinkwater, wat duurder... Het maakt niet uit. We gaan uiteindelijk altijd uh, betalen. Ja, dat kunnen ze natuurlijk doen, maar je ziet nu al dat mensen vinden het oneerlijk vinden en dat krijg je de bond van belastingbetalers of zo. De laatste heeft ook de, een of andere rechter een uitspraak gedaan dat het virtuele rendement ja, onterecht uh, hoog is, maar ja, ja, dat is ja, niet maar, te halen. En ja, het, Ze, het maar, ze maar, moeten er toch altijd een ja. goed verhaal ja. bij hebben om het ja. te kunnen verkopen. Nou, dat, ja, dat, nee, maar dat doet ze niet toe. Kijk, uh, uh, inkomstenbelasting, daar wordt ook heel vaak over. die kan ook wel weg. Alle belastingen kunnen weg. De, de wordt, dan komt gewoon iets anders. Het, het, het, is, er is nog nooit, het is nog nooit toegeleid dat we geld gaan overhouden en dat het die, die belasting die stijgt elk jaar en het, het maakt niet uit hoe je het noemt. Dus dan kun je dat uh, verwachte rendement, dan kun je dan een victorie behalen. Maar het volgende jaar is het toch weer allemaal duurder. Hmm. Ja, dat, dat is natuurlijk, zo, maar ze willen het liefst alle, op alle terreinen. Je moet het je bent een milieuzonder en daar moet je voor betalen en je moet voor de wegen betalen. Je moet voor het rendement van je kapitaal betalen en je moet voor je arbeid betalen. En, je, en, en ze willen gewoon niet dat er één poot uitvalt. En die, en die geldcreatie is toch wel een hele belangrijke poot om uh, te kunnen lenen... Naar, naar het lieve lust is en als mensen dat via het geld in de steek zouden laten ja dan, dan, uh, dan is het toch wel even een adellating waar ze even last van hebben denk ik ja ik denk ook dat je daarom, hè, crypto's zijn op dit moment nog niet zo heel groot, ik denk dat ze er wel bij varen, dat, in principe is het prima als er nu wat over wordt geklaagd kijk als het echt een uh, gevaar wordt dan, uh, ja, dan komen er binnen de kortste keren komen de regels die, uh, ja, die dat proberen zo ver mogelijk dicht te timmen en dan ja, dan, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die daar onderuit kunnen komen, maar dan, dat is altijd kleiner. Dat zal kleiner zijn of in de schaal, zoals het nu is. En, uh, Ik ja. verwacht dat er regels vooraf komen aan de, aan de grote plukactie. Die kan je kan niet gaan plukken en dan daarna nog met regels komen. Dan is het uh, de horses, left the barn en ze dan. Dus wat je moet doen is eerst, eerst een stel regels maken om. De onderdaan klem te zetten en dan pas, dan gaat de fik erin. Nee, maar wat jij zegt, dat klopt. De, de, als, je, als je, zeg maar, die andere. Uh, kijk, de, de, de mensen die nu in Bitcoin zitten, dat is niet het, daar gaat het nu niet om, denk ik. Dat maakt niet zoveel overheden zich zorgen over. Maar wat jij zei, inderdaad, dat als, met uh, negatief print of met andere, als zeg maar reden is om uh, uit cash te gaan, of om in cash te gaan, of uit de munt in zijn geheel, om een alternatief te zoeken. Ja, dat kan inderdaad nadelig zijn. En als dat, uh, ja, als dat, uh, ...een schaal aanneemt die, uh, ja, die ongewenst is... dan komen we gewoon simpelweg uh, verboden. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat het heel cru kan. Nou, het punt is natuurlijk met Bitcoin wel dat je... Dat, ...dat je nu via de on-, on en uh, off-rams kun je... Kun je dat afsluiten en het zal heel pijnlijk zijn voor mensen, want de meeste mensen die hebben de, die, die hebben toch alleen maar crypto om ze daarna weer voor meer fiat te kunnen verkopen en, en dan wat van die fiat gaan kopen. Maar je kan natuurlijk het effect krijgen als die RAMs gesloten worden, dat mensen gewoon direct van, ja, crypto naar crypto gaan. Die, uh, dat die, die hele REMS verdwijnen. En dan zijn ze nog verder van huis. Ja, maar dat, dat kijk, als je gewoon zegt dat blockchain en dat die munten illegaal zijn. En ja, dan ga je gewoon belastingbetalers uh, extra lasten opleggen om het handhaven daarvan uh, te bekostigen. Ik denk niet dat heel veel mensen het zich dan. Uh, ik denk dat heel veel mensen het iets en dan zoiets hebben. Gaan ze bijvoorbeeld zeggen: ja, crypto mag wel. Maar dan moet het een crypto zijn die gecentraal uh, gestuurd kan worden. En dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen van ja, als jij een foutje maakt, want nu, als je een foutje maakt met de blockchain, ben je al je geld kwijt. Als uh, een paar huilende mensen laten zien een transactie hebben gedaan, dan zal het geld kwijt zijn. Maar dat moet niet kunnen. Dus wij zorgen ervoor dat alleen goede cryptomunten, waarbij we gewoon transacties kunnen terugdraaien, dat die uh, toegestaan zijn. Nou, en dan zien uh, mensen blij en... Uh, zo gaat het dan in dat Ja, ik denk dat, dat, dat, dat, dat het dat, makkelijk verkocht worden. Ik, en denk, dan, dan ik weet niet of het dat die kant op gaat, maar wat ik wel zie gebeuren, ah. dat hebben ze nu al gedaan, dat is dat ze zeggen van geef al je adressen maar van wat je bezit. Mm -hmm. dus dan, uh, ja, en dat is, dat levert ook een probleem op. want als je dan ergens nog wat hebt liggen waar je het adres niet van opgegeven hebt, dan, dan zit je natuurlijk met een probleem als je dat. Uh, en dan mag, mag je alleen met, met een bekend adres aan de man brengen. Of uh, verkopen. Dat zie je ja, ook in de... Alleen maar via Coinbase. <laughs> ja, dan moeten ze wel internationale consensus bereiken. Dat wordt ook nogal heel lastig, denk ik. Want dat betekent dat, als er ergens een, een land is waar er een gat in zit, dan gaan al die crypto-miljonairs, die gaan, uh, yuppie, yuppie, gaan naar zo'n land toe en uh, niet uh, kijk, al die mensen die, uh, ik, ik denk dat ze op zich redelijk een kaart hebben, hè, dus, er zullen ongetwijfeld een paar mensen super anoniem zijn. Ik denk dat de meeste mensen van een kaart zijn en als daar echt probleemgevallen tussen zitten. Kijk, iedereen is wel crimineel op een bepaald vlak, dan word je gewoon ergens anders opgepakt. Ik denk dat gewoon hè, de massa, je wil niet dat al je burgers inderdaad denken van we gaan eens dus even een script op proberen in plaats van cash, omdat we negatieve rente hebben. En voor die gevallen dat we het gewoon met wetten afgeteerd. dat we het gewoon uh, en, en dat wordt dan niet in de zin van een aanval, dat wordt in de zin van, wat ik net zei, van een bescherming. Van, oh ja, het is echt onverantwoord hoe dat nu gaat in het wildwesten van de cryptocurrencies. We moeten gewoon betrouwbare, centraal gereguleerde cryptocurrencies hebben. En de, die komen ook wel, want het, de cryptocurrency heeft heel veel voordelen. Waarom zou je niet uh, een systeem gebruiken wat uh, veel sneller en betrouwbaarder is dan, uh, dan wat je nu hebt? De, de, het is niet zo dat, kijk ik krijg, de overheid doet af en toe ook al eens dingen met e-mail. Dus na een verloop van tijd gaan ze toch stoppen met, die, uh, met alles alleen maar via de post te doen. En doen ze af en toe toch ook al eens iets met e-mail. Dus uh, in de ja, over 30 jaar of zo zullen ze misschien ook al eens iets met een blockchain doen. En de tussentijd gewoon die slechte evil blockchains die worden allemaal verboden. De betrouwbare centraal gereguleerde blockchains. Uh, die worden gepromoot. Nou, en dan uh, is voor 99% van de mensen die, oh ja goed, dat uh, is ingegrepen. Ja, dat, dat rare spul waar je niet eens als uh, iets misgaat niet kan ingrijpen. Ja, dat, daar moeten we niks mee te maken hebben. Dat is voor, uh, 9, 99% van de mensen zouden dat niet zien als een aanval. Ze zeggen, het is goed dat we een overheid hebben die ook ons past. Nou. Er komt er nog wel een postregel met Satoshi Nakamoto erop. ja. ja. Ah, zo ja, is ja. het nu ook, hè? Zo is het ja. nu ook gewoon, met de mensen je, die goeie... roepen op de regulering. Precies, precies. Dat, dat, uh... De schapen die willen... Uh... Nee, ze willen graag... Uh... En dat, dat op zich is ook niks mis mee. Als jij beslist gereguleerd wil leven, dan moet dat ook kunnen. En in principe is het enige probleem dat zij uh, die regulering afroepen... over anderen die daar niet op zitten te wachten. En, uh, en daar komen ze niet tegen in beweging. Kijk, uh, dat, dat mensen dat over zichzelf wel afroepen is op zich niks mis mee. Wie ben ik om je uit je wieg te schoppen? Vond ik ook weer zo'n raar gesprek. Ik had uh, om een van de redenen kwam het voorbeeld van de film... Sprake, te spraken van... Uh... Boris Yeltsin, die een, uh, een supermarkt binnenloopt in Amerika, en dan helemaal verbaasd is van die hele volle schoppen. Mm -hmm. En dan zegt een uh, vrouwtje, ja, in sommige landen staan allemaal zo oneerlijk verdeeld, hè, dan moeten we gewoon wat aan doen. <laughs> maar ja, dat is een beetje het niveau. Ik bedoel, wij praten over al deze dingen, maar wij hebben echt te maken met een grote massa die dat gewoon helemaal niet ziet. Weet je wel. En, dan, dan hou ik het even. Dan noem ik dit even. Kijk, ja. wat we eigenlijk nodig hebben is dat uh, die mensen niet zeggenschap hebben overgenen die dat niet willen. Ja. Dat is eigenlijk een heel redelijk uh, standpunt. Dat is, nou, ik, wil, uh, niet, ik wil niet participeren in jouw drang naar uh, gereguleerdheid of uh, ja, uh, curatele eigenlijk. En dat zou een heel normaal geaccepteerd standpunt moeten zijn. Want er zijn ja. gewoon heel dus veel mensen veel beter en verstandiger... Omgaan met hun middelen dan, uh, ja, als dat voor hen wordt gedaan, nog vreemd. Uh. En, uh, maar ja, dat is, dat is een heel raar idee op een of andere manier voor mensen. En dan is uh. een beetje angst, ja, dan nou, nou, Dan gaan alleen de. Ik heb wel eens eigenlijk moeten alleen hele arme mensen die dat willen doen. Als eerste, misschien zijn ze bang dat dan hele rijke mensen dat alleen gaan doen. Nee, ik denk dat ook heel veel normale mensen met normale bestedingspatronen dat ook wel zouden willen. Of ja. niet. Nee, of groter meer. De hele height wil gewoon gereguleerd worden. Goed, ik wil een ander onderwerp aansnijden. Ja, noem. Een, ja de Area 51 Run. Ja, ja, ja. ja. Dat is briljant, toch? Ik zat inderdaad ja, te overwegen, overwegen of dit ook maar eens even in de uitzending te gaan. Ja, praten. dat is toch eigenlijk alweer niet ingekomen. Maar ik wil het inderdaad ook wel even. Ja, dit moest inderdaad niet om ons voorbij laten gaan. Dankjewel Klaas. Er een stroom van goede grappen ook. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld, sorry, dan heb je die men in black. Ja. Dan hebben ze dat ding. Laat mensen dingen vergeten, hebben ze dan in de hand. Ja. En, en dan staat ze, they try this every year. Ja. <laughs> so, uh, This, uh, we should send sex offenders to Area 51, so it can yeah. be alien aliens versus predators. Dat is voor de mensen die onder de steen hebben geleefd, die het gewoon helemaal niet meegekregen yeah. hebben. Kan je even uitleggen wat het is, die Area 51 ja, ah, yeah. er is? dus en Dat is dus een serieus uh... Ja, dan weten we dat in Groningen ook alweer, er was toen zo'n... Ja, project op. X Haren. Ja, Project X -Haren. Ik hoop dat het zoiets groots als dit gaat worden. Want zo ja, een zijn... miljoen mensen hebben zich opgegeven om uh, het toeristencentrum van Elia Christumann te bestaan. Dat ja, ja, kwam origineel uit Australië, hoor dat kwam Australië, dat uh, Project X. Maar in ieder geval in Amerika, er zijn dus, er is een post op Facebook gezet, voor oude mensen, waar, uh, je, waar je wordt uitgenodigd voor het evenement op 20 september in Nevada, Amerika, om bij Area 51, bij, net buiten het gebied, bij het uh, toeristenwinkeltje, om daar te verzamelen. En dan, uh, om het uh, geheime militaire terrein Area 51, om dat te bestormen, om de well. kreten They Can't Stop Us All. <laughs> Uh, dus er niet zijn genoeg kogels ja ja dus als, als er maar genoeg mensen gewoon naar binnen rennen dan komen er vanzelf mensen bij de aliens die daar zitten de aliens verfijnen. ja dat is iets wat uh, als je het volgt dan elke uh, paar seconden moeten mensen daar iets mee doen dus het gaat Mark Zuckerberg die uh, okay. die, die uh, promoten het ook want uh, zijn vader moest bevrijd worden <laughs> Ja. <kacht> en dat is een foto van Mark Zuckerberg na zo'n idee zo, het leek ook heel erg op elkaar ik heb het idee dat het een beetje afleidingsmanoeuvre is dit is weer zoiets waar waar een heleboel mensen zich in laten zuigen ik heb het idee dat er ergens anders iets gebeurt wat, wat, uh, waar je ervan ja, wat afgeleid wordt. Nou, het is wel heel fijn van tevoren ook, hè? 20, 20 september. Zitten ja. nu al een Amerikaanse van. leger had gezegd dat ze bereid waren hun assets te verdedigen? Ja, <laughs> Vol, dat, uh... dat vond ik eigenlijk het mooiste ervan. Want uh, die mensen doen dan heel belachelijk over uh, die mensen die dan rennend naar binnen willen gaan. Ze dus hebben ook van die speciale manier om te rennen dan. <laughs> dat moet dan op de. Ik, ik weet niet wat dat is, dus ik ga het gewoon van Naruto-manier. Dus dan ga je met je hoofd vooruit en je handen naar achteren, langs je lichaam, ga je rennend naar binnen. En dat is dan een bepaalde Japanse anime -karakter rent. Nou, ik Heb ook al video's van groepen mensen die op die manier rennen. Met de hoofd roepen, nou, Ik denk het niet, maar het, het schijnt dus iets bestaans te zijn, ik ken het niet, maar... In ieder geval. Cursussen en trainingen en ja. zo, om, uh, rennen. Maar het, wordt, het wordt zo belachelijk gemaakt. Maar ik vind het wel interessant. Waarom zou je een Area 51 hebben? Waarom een overheid die er is om jou te dienen? Waarom moet die? Ik vind het wel interessant. Waarom, waarom zo is er, er ook een vliegveld Volkel. Er is ook een ja. vliegveld Volkel. We ja. ja. ja. ja. ja. had de week ook, ook weer wat over ja. gepubliceerd. Kun je ook niet bestormen, denk ik. Ja, Dat verdedigt ja. daar ook als zijn hun eigendom. Ja. Ja, naar mijn weten was de, de Area 51 oorspronkelijk gewoon een, een, een testterrein voor een nieuw vliegtuig van de PS. En, uh, Ik ja, zou er zou ook zo'n meme voorbij komen van iemand die had een t-shirt aan en de vet. En dan stond zo de vraag boven: weet iemand een beter uh, iets om te bestormen dan Area 51? En dan zat ja, hij ja. zo met zijn vinger omhoog. Ja, ja. <laughs> uh, uh, uh. Nou, in ieder geval, het idee dat uh, er aliens zitten, dat is ook een hele. er verdienen ook heel veel mensen aan, hè? Dus de mensen rondom, uh, ja, die, die rondom Area 51 uh, wonen, ja, die verdienen gewoon onwijs geld aan, al dat, aan die gekke toeristen die daar komen, weet je wel. Ja. Want die gaan dat alleen maar voeden, weet je wel. Die, die, want ja, die willen meer t-shirts en meer uh, <laughs> andere gekke vijfers die, die rijden allemaal rond met van die vliegende schotels. Ja, ja. Het lijkt wel de... grappig hè, dat er dan zo'n uh, beschaving in staat, is om helemaal vanaf een andere planeet bij een andere ster. Uh, ja. Naar de aarde te komen, maar dan wel een beetje hier neerstarten en dan. in <laughs> nee, een of andere kelder opgesloten worden. Je <laughs> <laughs> je voorstellen. De die we helemaal hebben helemaal geen helemaal geen bacteriën met zich mee of zo. De, de... de beschaving die nodig is, zeg maar heel ontwikkeld. <laughs> helemaal door het heelal. Die lichtjaren af te leggen om een andere planeet te bezoeken. <laughs> Dan wordt je een kelder op de slag. Ze waren natuurlijk niet met de, de, de atmosfeer waren ze niet gewend. Dus ze kwamen wel met dat ruimteschip binnenzijde. Ja. Gewend ja. aan een totale CO2-atmosfeer ofzo. Nou, misschien ja misschien gewoon was het een joyrider, de alien. Well, uh, what And the fuck, fuck is dit? 20% vuurstof, 80% stikstof Ja, dat Crash. Joyrider, die is een rijbewijs. Well, yeah. <laughs> joyride, is een rijbewijs. <laughs> Maar ja, dat is sowieso het raar aan science fiction, dat hele verhaal. Dat je, dat je dan een enorme... Je hebt inderdaad een enorme beschaving nodig om een enorme technologie te ontwikkelen. Dat die mensen dan ook nog steeds bijvoorbeeld in religie, een religie zouden aanhangen of zo. Of dat ze nog steeds uh, aan een staat zouden geloven of... Uh, ja dat, dat, is, dat is absurd, je kan nooit zo ver komen en dan nog je, je stomme nationalistische landjes en, je, en je, je heersers kiezen die je allemaal moet gehoorzamen. Ja inderdaad, dat is heel bizar. Je ziet het nu eigenlijk al hè? zolang je... Uh, kijk, een overheid, dat is uh, gewoon een kostenpost. Dus het, het haalt heel veel uit de samenleving. En het heeft eigenlijk structureel de neiging om te groeien. Dus het is een soort episode in onze geschiedenis, die ik hoop dat we ooit uh, kunnen doorbreken en verlaten. Maar het, het, het ontneemt eigenlijk. Hey, je hebt zeg maar, die bouwen, die de hele succesvolle bedrijven, die ja dan, lijken vreders, die overleven. Maar ja, echt hele mooie projecten. Ik denk dat je ja, dat je dan. ...veel meer uh, mensen uh, of wezens nodig hebt... ...die hun energie en productiviteit kunnen wenden... ...aan een uh, hoger doel dan een uh, bureaucratie. Ja, je hebt eigenlijk veel meer breinkracht nodig... Om, ...om vooruit te komen. Uh, en als je een overheid hebt die zegt... ...pistolen op je hoofd, orders volgen... ...je moet doen wat ik zeg en dit mag niet en dit moet wel... ...dan schakel je eigenlijk breinkracht uit van mensen. Je zegt gewoon oh, van nou, je hebt... Uh, 6.000 cores in je hoofd die kunnen rekenen, maar je, je mag er eigenlijk maar drie gebruiken, want die 5.997 andere cores, die moeten allemaal gewoon precies dien, doen wat Mark Rutte zegt. En ja, dan, dan gebruik je een heleboel rekenkracht en intelligentie van mensen niet. En dat zul je nodig hebben om grote doorbraken te kunnen bewerkstelligen. Ja, dat... Ik wilde nog zeggen, misschien was het wel een verkennig... He, dat hij, niet terug, dat hij niet terug zou reizen. Ja, dat, dat, dat ja. zeg je dat. Misschien, dat. misschien dat hij gewoon goed is geland, dat het niet neerstorten was. Maar zodra ze door hadden dat het een verhaal was mm -hmm. dat een overheid uh, ja, dat dat niet kan en dat je dan nooit vooruitgang kunt hebben. Dus oké, okay, opsluiten. <laughs> dan nee, nee hij, hij kwam in Amerika en dus, ze oh, this is the greatest economy ever. Hier blijf ik. Ja, ja. Tot... Nee, nee, je had er geen. Je uh, juist op vliegtuig. <laughs> Ja. <laughs> ja, Maar toen hebben ze toch die uh, veel klinterde mede laten trouwen met die uh, alien Ja, <laughs> ook nog de verhaal van de reptielmensen natuurlijk uh, De Die wonen in de binnenste van de aarde Die komen van, gewoon van onze planeet Die hebben binnen, oh, okay. in de aard onder de grond hebben die in een, een eigen ondergrondse rijk Oh, oké. Okay. Uh, overleefd sinds de tijd van de dinosauriërs ik ben nog niet overal van op de hoogte. Er is een oude science fiction film, They Live. Uh, dat is de titel daarvan. En ja, dat gaat dan over dat iemand die, die ziet dat er ergens een clubje mensen. die worden opgerold door een enorme politiestaat. Je leeft in een enorme politiestaat. In de toekomst is het. En dan gaat hij kijken waar, waar die mensen opgerold werden. En dan vindt hij een doos met brillen. En als hij die bril opdoet. dan ziet hij de, de werkelijkheid zoals die is, zeg maar. Dus dan, dan ja, zit ja, hij ja. En. En dan ziet hij ook dat, dat er onder de mensen een aantal reptielen bezit, bevinden, zich bevinden die eigenlijk de baas spelen. En dan gaat hij ook proberen, gaat hij zijn beste vriend proberen van hé, je, je moet deze bril opzetten, dan zie je het zelf. Zie je het nou? En die, die vriend heeft ik wil er niks mee te maken hebben. Dat doet heel erg denken aan libertarische ideeën verspreiden. Dat als je zegt, ja, oh, ik heb iets geweldigs, dat moet ik je vertellen. Dat hele moment ziet maar, oh, ik wil er niks mee te maken hebben. want het, Ik ga het niet bevallen. wat ik dan uh, te weten kom, dat wil ik absoluut niet weten eigenlijk. En, uh, dan gaat hij op een gegeven moment beginnen te vechten over... Uh, dan wil hij met geweld die bril opzetten. Een wat hij verliest. En die, die vriend die stampt dan op die bril. Zo, ja, het is een leuke film. waar Ook al drones in zitten. Terwijl het al een hele oude film is. Maar hij is een beetje B, -B film. Maar het, uh, voor libertaris is het idee wel leuk. They live. Ja, ja, klassieke. Ja ik ken die film wel. Dan loopt hij daar. En dan ziet hij Consume. Uh, O.B. Ja. Nou. Dat, die wordt, en dat stukje wordt dan wel eens gebruikt. In van die motivational. Nou ja motivational. Dat is eerder uh, gemotiveerd in depressie inhelpen, maar uh, in dat soort filmpjes wordt het toch wel eens gehoord. Dat fragmentje, dat zie je inderdaad nou nog wel eens voorbij komen in een andere contexten, ja. ja. We toch de area 50 wandelen run. <laughs> ga je dat nog meedoen? Ja, ik ga eerst, eerst naar Liberland rennen en dan uh, kom ik daarna, ren ik er wel door. Je kan niet een enorme Lieberland run organiseren. Ja, tuurlijk. Uh, maar dat gebeurt ook nog wel. Mm gaan ja, met z'n allen libeland uh, binnenrennen, uh, ja, ja. want wat, wat er zit maar eigenlijk maar één uh, speedbootje omheen te varen, met een metrieur. dus hoeveel mensen kan die maximaal neerschieten? Koop nou eerst even wat i gulden dan tegelijk ik de rest. <laughs> <laughs> nou, we gaan met daar naartoe gaan rennen, kunnen ze ons niet tegenhouden. Met je hoofd naar voren, hè? Ja, met, met, met, uh, met je hoofd naar voren en je armen naar achteren, ja, maar dat, mm. dat plaatje dat heb ik wel voor me, hoe dat het moet. Uh, uh, mm. Er is ook nog het, een voor je, hè? Om de kogels mee af te ketsen. <laughs> nee, maar als het jou lukt, want er zit ook water, hè? Dus het, als je daar overheen kan rennen, dan maken die kogels ook niks uit. Nee, ik zie inderdaad van meer van die I, oh. uh, I want to Save My Father, My Son, My Daughter. Ze hebben heel veel Amerikanen of bekenden die een beetje raar uitzien. Het zien al flink wat aliens onder ons. Ja, ja, ja. Braag daar nog? Uh, ik kom voor jou Peter. De, de, de politie. Ah, ze zijn toch allemaal boeven in hun uniform. De Trouwere politie. De oude, oude bekende ja. van ons. Even kijken. Je bedoelt het bericht over de politieadviseur die opstapt. Ja. Nou, ja, hadden, dan huren ze iemand in om de politie eens wat te, te bekijken door te lichten. Uh, die zegt dan, hé, hey, er is wangedrag van agenten en het wordt genereerd. <laughs> en dan zegt hij dat vijf keer en dan wordt hij genereerd. En dan uh, zegt hij, nou, stap maar op, zo heeft het allemaal geen zin. Maar het gaat erover dat agenten burgers met enige regelmaat uitschelden in interne chatgroepen. -chat ja, daar is dan kennelijk geen controle op, op die chatgroepen. Uh, uh, en ook verkrachtingszaken en aanrandingen onderling in de politie. Dus het is een hele leuke werkkultuur. Uh, ja. Volgens mij, als je als vrouw bij de politie werkt, dan word je echt doorgegeven als neupop. Maar ja, goed, dat heb ik dan maar weer een keertje zo even gezegd. <laughs> uh, het is ook zo dat, dat uh, onder Amerikaanse is bekend is dat dat uh, mannen die het meest hun vrouw slaan. Dat is ook wel weer. Het, het zijn mannen die zich aangetrokken voelen tot geweld gebruiken. En die, die wel enige affiniteit met geweld hebben. En dingen met geweld oplossen. Dus waarom zouden ze dat alleen in uniform doen. en niet als ze thuiskomen? Zij uh, schoppen zijn hond ook vaker. Maar in een, een brief schrijft Boers. dat hij niet kan wegkijken. als zo'n belangrijke partner. in het functioneren van de rechtsstaat. de belangen van burgers en haar eigen medewerkers. voor onachtszaam. Nou, hij neemt zijn eigen beroepen in ieder geval serieus. Hè? Ja. Ja, ik had ook eens, uh, ik weet niet of het echt zo is, maar er was laatst ook zo'n statistiek. Die zei dat er al uh, met uh, al die extra controles op vliegvelden is zijn er nog nul bommen gevonden. Maar er zijn al 400 van die speciale agenten. Die ja, opgepakt zijn in de diefstal. Die, ja, vanwege allemaal misdrijven die ze hebben uh. Ja, hij heeft als kritiek het leiderschap van. Uh, akerboom bestaat uit het stelselmatig vermijden van iedere, el, elke vorm van conflict. Dus hij zegt dan, dan uh, ja, loopt het uit de handen. het is al, wel mooi dat die akerboom dan reageert dat is dus die man die, die volgens de criticus elke vorm van conflict vermijdt. En dan zegt hij, ik ben geschrokken van de persoonlijke verwijten aan mij en het hele korps. Hij geeft aan, dus ja, de signalen serieus te nemen, maar ontkent dat het beeld ja. van dat boerschets overeenkomt met de werkelijkheid. Dus, dus inderdaad, hij wil, vermijdt iedere vorm van conflict. Hij zegt niet ja, Boers is een uh, baloot, heeft heel heel verkeerd gezien. Nee, uh, het, is, uh, het is weer super middel op de rood. Ja, uh. yeah. daarnaast zouden er in het afgelopen half jaar binnen het korps diverse aanrandingen hebben plaatsgevonden. En zouden agenten door het korp korps ernstig worden gediscrimineerd. Bij de instroom van nieuwe agenten wordt vol ingezet op diversiteit. Al dus Akerboom, heel wijst hij erop dat 42% van de politietop uit vrouwen bestaat. En dat ruim de helft van de sector over de 6, die dit jaar benoemd zou worden vrouwen is. Dus ja... Uh, yeah. Diversiteit is dan weer het, het magische antwoord. Eh, ze gaan natuurlijk niet zeggen van, oh wij zijn een uh, instituut dat gebaseerd is op uh, initiatie van geweld. En ons salaris wordt betaald door mensen te bedreigen. Eh, geweld moeten wij dus prijzen aan alle kanten. En hey, er gebeurt dus ook zoveel geweld in or onze organisatie, zou dat wat met elkaar te maken hebben? Nee, dan ligt het natuurlijk aan diversiteit. Dan moeten ze wat meer... Bruine mensen en wat meer vrouwen, en wat, wat, wat meer transgenders en zo. Dan komt het allemaal goed, omdat je vooral niet moet kijken naar de manier waarop deze organisatie geworteld is. En dat is geweld. En ja, het lijkt me logisch dat dat, dat bepaalde mensen aantrekt en dat dat een bepaalde cultuur tot gevolg heeft. Maar ja, dat, uh, dat gaat, gaat natuurlijk absoluut niemand zeggen. Het, uh, het heeft met diversiteit te maken. Ja. En dat, dat is gewoon altijd knap. Dat het dat het overheidsorganisaties, ook als het helemaal misgaat, dat het gewoon lukt om, om ook enorme zware lessen toch weer verkeerd te interpreteren. Ik denk ja. dat eigenlijk dat de hele Tweede Wereldoorlog ook zo'n geval is, dus je, de oorlog loopt helemaal uit de hand en, en er worden miljoenen mensen vermoord en wat, wat er nou eigenlijk van overgebleven is, dat is racisme, dat is het probleem. Dus je hebt een organisatie die gebaseerd is op geweld. En die uh, overheden hebben in de 20ste eeuw zo'n 260 miljoen mensen vermoord. Uh, vooral uh, rode overheden. Maar uh, ja, nog wel meer overheden ook. En dan gaan ze niet zeggen. Oh, misschien is er wat mis met een geweldsmonopolie. Dat wij prijzen in het midden van onze samenleving. Nee, dan zeggen ze. Oh ja, we hebben het er gaan We hebben goed naar gekeken, die Tweede Wereldoorlog. En wat daar misging, dat was het racisme. Je moet gewoon heel goed opletten dat je geen racisme hebt. Hè. Alsof je, als je het racisme-element eruit haalt, alsof je dan niet miljoenen mensen om het leven kan brengen. Dan negeer je ook dat, dat de Russische overheid ook miljoenen Russen heeft vermoord. En de Chinese overheid heeft miljoenen Chinezen vermoord. Maar. Ja, dat heeft dus helemaal geen racistisch com component, maar dat is wat we er aan overhouden. Het is vooral niet de bedoeling dat er wordt gezegd er is iets met dat geweldsmonopolie. Nee, je leidt het helemaal af naar een, een subpuntje en dat is het racisme. Dat, dat is de oorzaak van alles. Ja. Enorme afleidingsmanoeuvres zeg ik. En dat, en dat wordt versterkt door gewoon alle oorlogsfilms en uh, dat wordt altijd maar wordt het herhaald en uh, nou ja, herkoud, net zolang tot je tot mensen niet eens meer weten dat er fascisme, dat dat begon helemaal zonder racisme, onder Mussolini. En dat dat een intellectuele, intellectuele beweging was aanvankelijk. Van ja, je gaat centrale economie plannen en uh, uh, die, uh, die gaan het allemaal veel beter regelen dan die uh, domme nitwits die, die, uh, die hun bedrijven zelf gebouwd hebben. En, uh, en voor tijd Mussolini zat er helemaal geen racistische component bij. De Hitler heeft, heeft daar pas uh, de, het jodenverhaal geplakt. En nu is dat opeens alles geworden. Ja, als Hitler dus geen hekel aan de Joden had gehad, dan was het, dan was er helemaal geen Tweede Wereldoorlog geweest. Nee, dan was het allemaal perfect afgelopen, dan, een, ja. Maar ja, ja. ja dat is het nog steeds moeilijk te verklaren waarom Stalin zoveel Russen heeft vermoord, er waren Mao zoveel Chinezen heeft vermoord. Hij denkt dat een overheid uiteindelijk gewoon de mensen in een overheid altijd hele bergen mensen willen vermoorden of daar komen ze uiteindelijk onvermijdelijk op uit omdat ja, ja, ja. al hun plannen staken en het, bij Stalin zag je dat natuurlijk ook dat je hebt een landbouwcollectivisatie, alle boerderijen moeten door de staat gerund worden en moeten allemaal ambtenaren worden in staatsdiensten en zo en dan zie je dat de hele zaak vastloopt, zijn geen mechanismus meer die dingen sturen en dan valt de hele voedselproductie stil. Ja, en dan moet je een schuldig aanwijzen. En ook hierbij zal je niet zeggen van: oh, misschien is het een uh, fout idee dat de staat alle private eigendommen onteigende. Nee, dan moet je zeggen. Uh, ja, de Oekraïners die houden het voedsel achter. Dus uh, en, en dan ga je 8 miljoen Oekraïners vermoorden. Uh, in plaats van werkelijk kijken van ja misschien is die staatsboerderij niet zo'n goed idee. Want, het, want het, de filosofie moet altijd overeind blijven hoe sterk je ook faalt. Zo, je moet die, die filosofie blijven handhaven, dan, dan, is ieder, dan is iets anders fout. En bij Hitler werden dat de Joden. Maar ja, uh, je kan daar uh, de bourgeoisie, je kan een klassenstrijd uh, maken. In Cambodja waren het de intellectuelen. Je kan daar elke willekeurige groep kan je daarvoor aanwijzen. Maar je moet altijd het, je hebt een, idee is briljant. Dat staat boven, boven alle. Twijfel verheven. En uh, als het dan toch faalt, dan komt het door een of andere groep subversieve elementen die jou saboteren. En die moet je allemaal doodmaken. En dan zal het uiteindelijk uh, wel goed komen met jouw idee. Maar het idee dat staat, dat, dat, dat, dat mag absoluut niet ter sprake uh, in twijfel worden getrokken. En dat, zie je, dat is denk ik nu nog steeds met bijvoorbeeld het de idee democratie. Dat, dat mag je, absoluut mag je daar niet aankomen. Als je dat, uh, ja, dat moet niet in twijfel getrokken worden. Dus als dat enorm gaat falen, dan zal, dan zal er ook weer een offerlam geslacht moeten worden. Ergens moet er een of andere onschuldige uh, groep die vrij kwetsbaar is. Die moet uh, ja, vermoord worden, denk ik, als. als uh, <laughs> bijvoorbeeld. <laughs> Aliens. Bijvoorbeeld. Aliens. <laughs> maar er moet iemand voor, voor boeten en ja. Dus, het is wel vaker een grapje ook binnen bedrijven dat dat zo gebeurt. Dat, dus dat op een gegeven moment gaat er een project mis. En dan is het, het het zoeken van de schuldigen. En het volgende puntje is dan het straffen van de onschuldigen. En dan het, het belonen van degene die er niet mee te doen hebben. Of die niet mee te maken hadden. En dat is, ja, dat is, schijnt iets, uni, ja, iets, iets fundamenteel menselijk te zijn inderdaad. Het, het straffen van de onschuldigen, dat is... Uh, ja, dat, is, dat, dat gebeurt al, al heel lang. En dat zie je eigenlijk al in de Bijbel, zo'n verhaal dat ze een, een lammetje hadden. En dat lammetje moest al geslacht worden om, voor de zonde van iemand anders. Het hele verhaal van, van Jezus was eigenlijk ook van ja onschuldig iemand... en die sterft voor onze zonde... Dat, dat is denk ik nog steeds het verhaal. Je, je, je hebt een, een insane plan en dat ga je met geweld opleggen aan mensen die, die duidelijk dat plan niet ze zitten. Anders was dat geweld niet nodig geweest. En dan mislukt dat plan kant Nou, dan moet er even iemand geofferd worden. Een beetje een omweg van het originele politieverhaal. Ja, de politie kan ook straks geautomatiseerd saldogegevens opvragen. Dus ja, ze konden natuurlijk al... Ja, als, als de overheid bij jou langskomt en die zegt, we willen oh ja, bankafschriften hebben. Dan kan je zeggen, nou ik geef ze niet. Maar dan gaat ze wel naar de bank toe en die moet ze dan geven. Dus je kan ze net zo goed wel geven. Het is, uh, ja. Maar nu is het zo dat de politie die, die krijgt gewoon, die kan gewoon geautomatiseerd saldogegevens opvragen. Dus ze kunnen gewoon willekeurig uh, bank en uh, laten ze even weten hoeveel die persoon op zijn rekening heeft staan. En wat zijn laatste afschriften waren. En je geeft gewoon een IBAN nummer door en dan. Dan, en dat is de wet verwijzingsportaal bankgegevens. Die regelt dat banken en andere financiële instellingen die rekening met IBAN-nummer aanbieden worden aangesloten op een portaal waarin de overheidsdiensten geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze instellingen. Banken worden dan uiteindelijk wettelijk verplicht om bevragingen via het portaal geautomatiseerd te beantwoorden. Uh, ja, Grapperhaus en Hoekstra zijn daar dan natuurlijk weer over we noemen witwassen en dat soort toestanden dus uh, ja het is uh, dit soort dingen maken banken gewoon steeds minder ja bruikbaar denk ik ja een mooie case voor crypto ja. dat iemand uh, drugs gaat kopen met zijn uh, bankpasje of zo uh, <laughs> Ja, dit soort dingen. worden dan meestal ook voor privézaken gebruikt. Dat de politie gewoon het uh, agent het uh, op gaat kijken van. Uh, hey, hoeveel zou uh, om uh, Tobers op zijn rekening hebben staan, laat ik dat eens dus even opvragen. Of uh, hoeveel geld heeft mijn vriendin eigenlijk? Die kunnen hem nog gaan flitsen. Ja. Toch geld zelf. Ja. Of andersom iemand heeft geen geld. dus nou ja, Omdat hij geen geld heeft, dan uh, is hij meteen in de hoek gedrukt dat ze hem. Uh, Echt, kunnen, als ze gaan dreigen met boetes, dus die kunnen ze dan weer ja, voor andere dingen gebruiken. Zeg maar. Ja, ik denk dat, dat uh, Mark toch alweer een manier omheen gaat, uh, gaat zoeken. Ja. Om, uh, ja, om inderdaad misschien met belwinkels die uh, een heleboel uh, geld incasseren op 06 nummers. Of ik weet niet veel hoe dat allemaal werkt. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat de banken gewoon buitenspel komen te zijn. Want ze moeten gewoon overal mee akkoord gaan. En ik vind dat zo raar, dan hebben ze de hele tijd over de Libra-coin, want die maken misbruik van onze privacy en weet je, Facebook bespioneert ons, maar ja, wat is dit dan, weet je wel? Ja, maar van de overheid hebben de mensen nog steeds iets van, ja, maar als de overheid doet, die doet alleen maar wiswas en terroristen en ze proberen ons te beschermen en bla. Dus, um, ja, de... Mensen, mensen zien het gevaar niet in. Hè? Het is net zoals dat, ja. dat uh, van de overheid. Dat, dat eiland van, uh, in Noorwegen met die uh, uh, Breivik. Die was in politieuniform gekleed. En die stond die kinderen te vermoorden. Maar de kinderen zagen het uniform en renden naar hem toe. Want die dachten dat dat de beschermer was. Want het uniform dat had, was zo geleerd. Uh, om om uh, het uniform bescherming te zoeken. En ja, mensen hebben gewoon niet door. Dat, uh, ja, dat de overheid historisch gezien zoveel mensen vermoord en dat dit soort dingen, machtsuitingen, gewoon, ja, het is, het is uh, de bedoeling om je zoveel mogelijk uit te persen voordat je, voordat je helemaal met je rug tegen de muren aanstaat. Okay, er zijn raar mensen die dan denken van, ja, de politie kunnen we vertrouwen terwijl de politie juist getraind wordt om jou niet te vertrouwen. Nou ja. ja hoe duur is de politie? <laughs> ja, volgens mij was het, ja, ooit, het, het is alweer een paar jaar geleden, dus toen was het berekend. Dat gemiddeld uh, iedere werkende Nederlander uh, 800 euro per jaar betaalt aan de politie. Maar dat is zijn de groot, veel... grootste werkgever van Nederland. Hè? Ja, Het uh, is dus echt gewoon een politiestaat. Ja. Dat zal inmiddels wel hoger liggen en daar komen natuurlijk nogal wat boetes bij. Hè? Dus dan uh, ben je eigenlijk nog duurder uit dan die 800 euro. Oké, dat is denk mij te duur. Now. Ja, uh, als je met een, uh, met een groepje mensen uit je eigen wijk een uh, beveiligingsbedrijf gaat inhuren, ben je denk ik goedkoper uit. Denk ik ook hoe het naar dat bedrijf dat vroeger heette dat Blackwater dat heet tegenwoordig Academy geloof ik. Ik heb wel eens die prijslijsten gezien van uh, die, dat, dat is veel. mee. mee. En ik denk zelfs als bijvoorbeeld Lieberland genoeg geld inzamelt genoeg crypto inzamelt en een bitcoin maakt weer een run naar de miljoen of zo, dan kunnen ze rustig een heel legertje kopen bij uh, Academy en dan uh, bestormen die uh, Lieberland wel. Hoeveel ben je groter dan uh, het leger van Kroatië? Toch. we gaan vooralsnog de diplomatieke weg bewandelen oké oké, oké. nogmaals je, je kan wat e kopen en dan mm -hmm. uh, komt het weer dichterbij ja, ik zag laatst uh, de documentaire op Netflix de heet Wild Wild World van uh, de Bhagwan oh ja. en die op een gegeven moment werden ook veer, steeds meer belaagd door de overheid want ja, wat er, ze hadden daar midden in de in No Man's Land hadden zij een stuk land gekocht. En daar hadden ze ja, huizen gebouwd en een stuwdam gemaakt. En irrigatie en landbouw. En dat uh, was best wel indrukwekkend. Een hele grote hal Er was niet uh, geen, uh, geen, geen, geen flutkult, zeg maar. Ze hadden echt wel wat, wat, uh, wat geld achter de hand. En ook behoorlijk wat werk verzet om van alles te bouwen. Het zag, er, het zag er mooi uit, moet ik zeggen. Maar ja, ze hadden wel een... een, een een uh, ja, wat losse seksuele moraal. En toen kwamen er van die bewoners in de omgeving die zeiden van ja, uh, uh, dat, uh, wat gebeurde er allemaal rare dingen. En uh, ze hebben er dus zo allemaal maar seks met elkaar en uh, daar zijn wij tegen. En toen, toen gingen ze zich organiseren om, om die lui weg te krijgen. En die uh, bagwan reageerde door... Uh, een heleboel huizen op te kopen. En die mensen die wilden graag verkopen. Want sommige dingen stonden al jaren te kopen. Er was geen koper voor te vinden. En die baron, die kocht er gewoon die huis op. Om een meerderheid te krijgen. Een soort, soort uh, project in Amerika. De Free State Project. Uh, zij, ze kochten dat dus op. En op een gegeven moment hadden ze de, eigenlijk de overheid in handen van dat plaatsje En voor zij de politie. Maar ja, die, die burgers daar, die gingen gewoon hoger opzoeken. En, en een hogere overheid... En die, we gingen echt op zoek naar dingen om die bagwan daar weg te krijgen. En op een gegeven moment gaan ze zich ook bewapenen. Dus tot de ja, die hebben uzi's in AK-47, die hebben een miljoen rounds of ammunition. En die stonden de hele tijd te oefenen daar. En ja, dan zag je toch ook wel, ze hadden geloof ik meer vuurpower dan de National Guard van Oregon. Dus de vraag was dat even van, ja, gaan als, als die bestormd gaan worden dan, dan gaan ze zich echt wel verdedigen en dan... Dan kunnen ze waarschijnlijk niet veel uitrichten die National Guard. Want die anderen die zijn op eigen terrein enzovoort. En, maar uiteindelijk leggen ze dat toch af. Hè. Je legt het altijd af tegen de overheid. Hè. Je kan niet op zo'n manier een stuk land, uh, ja, stuk land claimen en vasthouden. Want ja, de overheid heeft gewoon zoveel resources. Dat ze ja, ja, uiteindelijk altijd alle kanten klem kunnen zetten. Hoe is dat gegaan bij de bakken? Ja, ze gingen ze, uiteindelijk gingen ze ze aanklagen voor... marriage fraud. Want wat er dan zou gebeuren... is dat die mensen die zouden dan... Uh, trouwen. En dan gingen ze... in verschillende staten gingen ze trouwen. En dan kreeg de partner... die kreeg ook al een verblijfsvergunning of een green card. En dan gingen ze weer terug naar de... naar de Bahwan compound. En daar leefden ze dan gewoon weer in een oude relatie... verder. En ja, maar die nieuwe die kon dan ook weer... en zo, zo trouwden ze eigenlijk de hele zooi... bij elkaar. En mm. zo, zo kregen ze eigenlijk... alle... Alle verblijfsvergunningen. Zijn. En dat was de grote, de grote schande die daar dan. Uh, dus, ja, ze overtreden de wet en we kunnen bewijzen. En ja, uiteindelijk ging een van die help. Er was, was ook een interne machtsstrijd ontstaan. En er was een. Ja, dat is nooit helemaal. Niet helemaal duidelijk hoe dat gegaan is. Maar er zou een moordpoging geweest zijn. Van iemand die die, die, die, twee, die, die vrouwelijke luitenant uh, wilde uitrangeren. En toen is die, heeft die vrouwelijke, luitenant, die heeft de benen genomen. En toen zei die Bachman van, uh, ja, ze, ze was eigenlijk een enorme te bleek. En uh, ze heeft mijn uh, huisarts proberen te vermoorden. En toen zei de FBI, uh, wat horen wij, moord? Moord, poging tot moord, dat is onze zaak. En toen kwamen de, de FBI eigenlijk zeggen: Ja, nu hebben we een, een uitnodiging om langs te komen. En die kwamen daar langs. En, en natuurlijk helemaal niet om, om, om wat dan ook op te lossen. Maar ze namen eigenlijk alle administratie in beslag. En ze gingen overal naar neuzen om te kijken of ze die lui weg konden krijgen. En uiteindelijk heeft, is die, die heeft ook de benen genomen met, een, met zijn vliegtuig en een paar volgelingen. Omdat, ja, uiteindelijk kon die advocaat die kon het ook niet meer afwenden alle, alle ellende die er van de overheid op ze afkomen maar ja, als je het vanuit libertarisch open naar kijkt dan, dan moet je eigenlijk zeggen van ja die lijn hebben gewoon met hun eigen geld misschien een rare kult maar er wel met hun eigen geld een uh, heel, heel hele stad uit de grond gestampt en uit het, uit het niets en ja, dat is gewoon hun eigendom en ja, dan kan je wel zeggen van ja, ze hebben, ze hebben af en toe een beetje te luidruchtige orgasmes en daarom <laughs> willen we ze weg hebben. Dat, uh, ja, dat, dat kan je natuurlijk eigenlijk niet maken om dan de overheid daarvoor in te zetten om, om die mensen daaruit weg te En nu is het een of ander die gebouwen daar geloof ik in gebruik voor een of ander christelijk jeugdkamp. Haha. <laughs> Echt, ja. De, ja nee, de cult neemt de andere over. Ja. Maar die zitten eigenlijk gewoon in gestolen panden die door anderen gebouwd zijn. Ja, nou, ik weet niet of het verkocht is, maar... Nou het is, uiteindelijk is het wel verkocht. Maar ja, dan, dan wordt het natuurlijk verkocht omdat, omdat je de originele groep helemaal het leven onmogelijk maakt. Ja, dan, ja. Dan, dan gaan ze verkopen en dan is het natuurlijk een heel, tegen een heel gunstig prijsje enzovoort. Maar dat, uh, hij, hij blijft gewoon diefstal, alleen formeel is het dat niet meer. En het rare is ook, uh, ik moet zeggen, als ik, als ik, je staat interviews in met die overheid en die politie en de FBI en zo, dan valt mij wel op dat het, uh, ja, dat het zeg maar toen toch wel een stuk uh, amateuristischer was. Hè. Als je die langer hoort praten, dan uh, het is het minder gelikt dan het, dat het vandaag de dag is. En je hoort nog wel eens een burger zeggen van, uh, ja, interviewen ze een burger en sommigen die zeggen van, joh, die rare snuiters, die moeten hier weg. Maar anderen zeggen van, nou. Die vent, die doet het toch leuk met zijn twee uh, jet, het, het zijn twee Gulfstream vliegtuigen en zijn twintig Rolls Royce. Als die het gewoon eerlijk uh, ja, verdiend heeft, dan uh, pet je af. Dus dat, dat zouden ze vandaag de dag niet meer, niet meer doen. Als ze iemand de grond in willen boren, dan krijg je alleen maar burgers op de straten zien die je nou, we soort luik, moet je hier weg. Ja. En het zijn, het zijn, het is natuurlijk wel een rare cult. En het is, het is, je kan zeggen, ja, het is niet uh, een van die, van die deelnemers dat waren mensen die van rijke ouders, die geld van hun ouders daar of een erfenis of zo daar instorten ja en dan kocht Bachman die kocht er nog een Rolls Royce van dus je kan ja, het, het, ja die er is... Roze -roze -roze ja, dat is een roze roosjes toch ja het hele rijden van staan <laughs> nou, maar, de, de firma Rolls Royce. Uh, ja die vond het volgens mij zijn spieren gegaan toen uh, ba Bachman het nee. benen nam ja, ja, ja. hij was de <laughs> <roze> grootste afnemer <laughs> ja ja. Maar er was toch een een of andere boer hè, waar die uh, neerstreep of zo? Of ja, het was, uh, het was ergens in Oregon, in de, in de bergen. De Emmer, ja, Ik moet zeggen, het is natuurlijk een, een rare cult en het is, het is een beetje zwak van die mensen dat ze zo helemaal... Uh, ja, al hun geld en een ziel en zaligheid aan zo'n verhuur verkopen. Ja, geloof hè, geloof. Ja, dat is geloof en dat is natuurlijk... De een gelooft in Apple en dan gooi ze ook een ziel en zaligheid in. En ja. Geloof in uh, Justin Bieber en dan gooien ze daar al hun geld in. Ja. t-shirtjes en uh, ja. Ze zeggen altijd, the fool and his money are soon parted. Ja, dat is ja. ook hier het geval. Maar... Al met al is er wel iets. Ze hebben wel iets neergezet. Ze hadden wel een, een winkelcentrum en een, en een meer waar ze, hadden ze, gemaakt waar ze in konden zwemmen. En het, het was niet niks. Het war, waren niet de, de echte gemiddelde geitenwolle uh, cult, Zeg maar zoals die Jim Jones kult in, in Guana. Die, die konden niet echt veel technologisch voor elkaar bakken. En dat konden deze lui wel. Die hebben echt wel ja, technologisch ook wel kwalitatief goede dingen neergezet. Dus het waren geen imbicide, zou ik maar zeggen. Ik weet er verder niet echt ja. wat de leer van Bach van was. Alleen in eh, ieder geval dat het vrije seks was. Maar dat is het enige wat ja. ik van Bach van wist. Uh... Ja, uh, ja, ik denk dat dat misschien een grote aantrekkingskracht was van het geheel dat daar stevig op losgevreden werd. Dat is, de maar, raar, is religieuze, dat religieuze een de religieuze parenclub. Ja, ja eigenlijk ja. een soort religieuze parenclub. Ja. <laughs> Maar het raar is dat het daar weer vrij populair is. Dus die boeken van oh. die verkopen daar weer enorm goed. En er zijn weer allerlei, het is helemaal gecommercialiseerd, Een beetje zoals, zoals uh, of zo, of, uh, Bansky, uh, Banksy of Banksy. Wat is het? Banksy. Banksy. Banksy. Banksy, ja. Banksy, yeah. Banksy, yeah. hm. Oké. Okay. Ja, net als ik uh, dat hoor, uh, dat Bitconnect uh, 2.0 komt er ook aan, hè? Ja. <laughs> uh, maak je box van dat. Oh <laughs> uh, jee. Zij weer terug. Bitcoin gaat weer omhoog. <laughs> maar je wilt dit gaan verder? <laughs> nou ja, daar, daar eindigt het een beetje. Dus, uh, nee, ik heb een hele berg spoilers uh, gegeven zonder dat iemand daar, uh, zonder daarvoor te waarschuwen. Maar... Ja, dat wiki, ja, natuurlijk. Nou, het is wel, het is wel, ik vind het wel een interessante... Uh, documentaire ook omdat eh, ja, als je ziet met hoeveel, hoeveel enthousiasme mensen hun, hun, hun daar achter gooien en je vergelijkt dat met hoeveel enthousiasme de LP voor elkaar kan krijgen <laughs> dan uh, ja, moet je toch zeggen van well, hé hey, dat, dat is gewoon interessant wat, wat, wat spreekt die mensen nou zo aan dat ze er zo voor gaan voor zoiets? Hè? En dan zie je toch dat mensen zeggen ja, ik werd daar onvoorwaardelijk, werd daar van me gehouden en uh, dat is toch iets waar, en zelfs nu nog, iemand die daar een boek over zit te schrijven die bijna de tranen in zijn ogen krijgt als hij daar aan terugdenkt. Dat was zo'n mooie gemeenschap. Wat wat. wat oh, iedereen zo... neuken die ik maar wilde. Ja, inderdaad, het moet ook heel lekker zijn natuurlijk. <laughs> uh, ja, vraag me en, af of jij dat gewoon echt de meest lelijke persoon was in die, gemeen, in die gemeenschap, of je je ook zo voelde. Uh, ja, ja het, uh, ik weet niet wat. Uh... Ja, op een gegeven moment gingen uh, ze ook dat... een, heleboel, een heleboel zwervers innemen. Want ze hadden stemvee nodig om die, om die gemeente, uh, die meerderheid over te nemen of zo. Er, werd gezet, er werden allerlei stemmingen georganiseerd om die lui weg te krijgen. En dan gingen ze, gingen ze uit de binnensteden allerlei zwervers halen die er wel vroegen van vroegen: uh, Heb je ook bier? Ja, je krijgt twee gratis bier. Oké, okay, ik ben erbij. <laughs> dus, uh, die werden allemaal daar naartoe gesleept. Maar op een gegeven moment moesten ze die ook weer dumpen. Want dat, want dat waren mensen die mentaal ook niet helemaal, helemaal goed in elkaar zaten. En die problemen begonnen te uh, geven. Maar ja, dat is... Want uh, dat gaf wel een enorme vervuiling van de, van de gemeenschap. Nee. Maar ja, het is, als ik hem hoor praten, die vent, doet mij helemaal niks. Ik snap niet wat er nou zo... Wat, er nou, wat, wat mensen daar zo geweldig aan vinden. Maar het is wel interessant dat een aantal mensen inderdaad hun ja, hele ziel en zaligheid daarvoor opgaven. En er, ja. en er vol voor gingen. En dat, dat is wel het bestuderen waard. Wat missen mensen dat ze dat ze daar vinden? En heel, ja, heel veel mensen. Ja. Maar goed, de mensen lopen nog steeds goed. de goede van, Ik bedoel, ja. Mensen worden gewoon enthousiast van een bepaalde personen. Je ziet dat eigenlijk al met de LP, noemde je net nog? Met Ton Manders, die wist meer mensen te inspireren naar mijn idee dan wat er nu zit. Ja, ik had zo'n filmpje gepost van Dave Smith, die dat ook besproken heeft voor de Amerikaanse LP. En de Amerikaanse LP is een beetje hetzelfde verhaal dat die dan een tweet uitvaardigen. wij zijn wij verkeuren afkeuren. Ja we keuren. ...bigotry ten strengste af. En dan krijg je natuurlijk dat, dat Dave Smit en Tom Woods reageren van... ...nou, nou, nou, wat een het gedurfde uitspraak allemaal. Jullie zijn tegen bigotry. <laughs> en, en Dave Smit heeft er een mooie video over gemaakt... dat part of the problem over, wat, wat, over de Libertarische Partij. En hij zegt wat een, een partij de vleugels geeft... ...dat zijn hele ferme standpunten, hele... hele ja, hele principiële. Dat is bijvoorbeeld wat Ron Paul zei met tegen Giuliani. Van nee, we zijn zelf de oorzaak van dat terrorisme. En we, wij, wij uh, uh, ja, de, gewoon de, de, het hele Amerikaanse militaire expansie ter discussie stelt. En, en dat zijn moedige dingen die mensen aanspreken en ja, uh, dat ze respecteren. Ja. En hij zegt als je een partij krijgt die gewoon een beetje zoals nu de LP... ...hele likkend achter de social justice warriors aanloopt... ...van well, ja, wij zijn ook uh, echt niet racistisch hoor... ...wij zijn uh, geen bigots en uh, dat, dat, daar, gaat geen, daar gaat niks van uit. Uh, zelfs als je kijkt nu naar de, de dat link... ...om kunnen draaien wij zijn bigots. <laughs> yes. naja, dat, dat, dat hoeft ook niet, maar je kan makkelijk ware dingen zeggen die principieel principeel correct zijn en die toch heel erg mensen aan het schrikken brengen. Maar die... Ik heb een voorbeeld. Hoe kan je in de, een van de rijkste productieve periodes die we kennen uit de menselijke geschiedenis... in een van de rijkste landen van de wereld leven, en toch elke maand eindjes aan elkaar moet knopen? Ja. Waar slaat dat op? We hadden eeuwen geleden, toen 90% van de mensen in de landbouw moesten werken voor de voedingsproductie... en wat allemaal heel simpel was, en je ging dood aan water drinken... Waarom, we hebben het nu on, onnoemelijk veel beter. Waarom moeten we waarom het zo nog krap moeten zitten? Waarom moet je als je dat een, uh, is precies de vraag die Elizabeth Warren ook stelt. Ja, als je een fortuin verdient. Ja, want uh, Het Nederlands minimumloon, dat is een fortuin in de wereld. Waarom kan je daar, daar zou je riant van moeten kunnen leven. Van waarom kan dat niet? Nou, dat zou je kunnen, kunnen vragen. Ik denk dat over het algemeen, als ik kijk naar zo'n gewoon goed dat mensen niet zo geïnteresseerd zijn in financiële of economische dingen. Mensen steken zich niet in de, in de fik voor, uh, voor 3% meer groei of zo. Maar je ziet wel dat mensen voor uh, monniken, die steken zich in brand voor iets. En, en dat noem ik maar als voorbeeld van mensen die, die enorm gepassioneerd raken door iets. En, en over het algemeen van een beetje meer geld, daar raken mensen nou niet enorm gepassioneerd door. Het zijn, het zijn toch andere soorten abstractere doelen. Waar mensen enorm gepassioneerd van, van raken. Iets met je leven te kunnen doen. Ding, ding, ding. Bedrijf. <lacht> oh, ja, Elf uur. Nog een keer straks, zijn. Ja, goed. Het, weer. Nee, het gaat de... dat je juist alles waarmee je je leven richting en inhoud kan geven, dat kan niet. Terwijl je, behoort bij de rijkste mensen van de wereld, dus waarom kan dat niet? Nou ja, dat, dat, uh, ze willen natuurlijk jouw vrijheid beperken. En ja, het vergroten van hun eigen vrijheid om te doen en laten met jou wat, wat ze willen. Maar ja, ik, vind een... het er, ik vind het interessant eh, iets dat zelfs aan de, aan de linkerkant van het Amerikaanse spectrum zie je dat degene die de, ook die, die voor uh, horsemen of the Apocalypse, waar Trump het over had, dat zijn vier extreem linkse dames. Die, die, die gooien de meest belachelijke ideeën naar voren. Om 93 biljoen uit de economie te halen voor global warming bijvoorbeeld. Ja. Maar het is wel zo dat, dat zij daarmee zichzelf wel als leider presenteren. En dat de rest van de kandidaten allemaal gewoon braaf volgt. En mensen zien dat gewoon van oké okay, die zetten de toon. En als jij zoals de Amerikaanse LP een beetje likkend achter links aanloopt. Van de, wij zijn ook geen racisten hoor Dan ben je gewoon geen leider Je, je toont jezelf niet een leider Maar je, je, je laat meer zien dat je met de staart tussen de benen Gewoon maar napraat wat anderen bedacht hebben als eerste Je bent gewoon een copycat En dat, dat spreekt niet aan En mensen voelen dat En als je, gewoon, als je moed toont En gewoon harde, principiële, libertarische standpunten zonder schaamte poneert, dan geef je aan van ik heb een originele, duidelijke positie, en daar gaat veel meer kracht van uit, en ook meer leiderschap. En da daar zullen meer mensen zich door aangesproken voelen, ook al weten ze dat, dat je er waarschijnlijk maar heel weinig van kan realiseren. Gaat u weer, hoor? Nee. Nice. Mooi getimed, mijn toespraak. <laughs> ja. Maar nou, we hebben binnenkort zo'n zo uh, leider uh, in de uitzending hè, RM Kokes, die heeft ook een hele duidelijk standpunt, hè? hij wil gewoon uh, de, de dag één meteen de stekker uit de overheid trekken, het mm. de federale overheid dan hè. Dus, uh... Nou nah, ja, hij, hij, hij had wel van die dingen ook, ja... Uh, yeah. Het is meer een, een actievoerder-type. Waarmee die ook nog wel eens in de problemen komt. Maar dan gaat hij uh, dansen bij het standbeeld. Dat vond ik wel een van de mooiste dingen. Je mag ja. niet dansen bij het standbeeld van Jefferson. En dan gingen ze, gingen ze dansen met een koptelefoon op. En dan komen er gewoon een paar van die agenten die gaan gewoon volledige body slam doen. Ja. om Vanwege het dansen. En, en blow, ja, blow, dan, dan blow, het, ja, dan laat je het uh, heel mooi mee zien. Wat voor. Wat voor, want hij had dan ook zo'n plan, was dan, geloof ik om met wapens de, de, de Washington D.C. binnen te trekken. Om, en dan ja, was, hè? dat is een ja. oude Amerikaanse traditie moet ik even bijzetten. Zeg. Dus, ja, uh, dat, ja. Maar dat levert wel een hele hoop problemen op, want de politie die zei ja, je komt er gewoon hier niet binnen met, met wapens in D.C. Want, uh, enzovoort. En ik weet nog wel dat, dat Steven Mollinger zei toen, van wat je beter kan doen is dat je gewoon allemaal met een fles uh, raw milk daar binnen gaat lopen <laughs> Ja, ja, ja. Dan dat is. Op, dat, op, optisch is dat veel beter, want als je als de politie daarop gaat schieten, dan, dan is het echt heel belachelijk. Want ze komen mm -hmm. alleen met de flat melk. Maar het is wel illegaal. Je overtreedt wel de wet met die raw milk. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat dat soort uh, protesten dan ja, beter, uh, beter opgepakt worden. Ja, ja. Nou ja in ieder geval uh, 31 juli hebben we dan een gesprek met hem. Dus uh, willen jullie erbij zijn, uh, dan mag je erbij zijn. En heb je vragen, dan kun je dat gewoon doen in de Telegram de groep van Vrijheid uh, Radio. Dat is uh, even kijken, ti.me/slash vrijheid. En dan uh, ja, kun je daar gewoon je uh, vragen aan Erdom uh, Kokesh uh, doneren. Dan stellen wij die. Ja, er wel één vraag binnengekomen. Nee, maar goed, dat is uh, tot zover dan uh, even deze aankondiging van Erdom uh, van uh, Kokesh. Um, als jullie hem nog niet kennen, googelen maar gewoon. Ja, je, er waren nog een paar berichten. Even kijken, iets van de Uva. Ja, de Universiteit van Amsterdam had een onderzoek gedaan. Die zegt, nou ja, de sollicitant wordt gediscrimineerd. En die kan daar eigenlijk zelf niks aan doen. Dat, is, dat hebben zij dan onderzocht. En dan denk je, van, oh, ik ben benieuwd hoe ze dat onderzocht hebben. Ja, dan hebben ze uh, geconcludeerd dat de kans op een baan niet vergroot wordt door als de sollicitante een foto een diplomacijfer of een vaardigheid, zoals productiviteit, delen of benadrukken. Hieruit kun je afleiden dat sollicitanten zelf maar weinig kunnen doen om hun baankansen te vergroten. En dat de, op, de oplossing toch echt aan de kant van de werkgevers en de overheid ligt, stelt onderzoeker Brem Lancee. Dus ja, je, gaat, je, je haalt iemand uit de rimboe. en die ga je bij de uh, ASM-lithografie laten solliciteren. om een weverstepper te bouwen ofzo ja dan ga je zeggen, nou ja, we hebben een sollicitatiebrief, hebben we een fotootje bijgezet. En uh, we hebben de diplomacijfers cijfers erbij gezet. En, uh, en we hebben de productiviteit, maar en toch wordt hij niet aangenomen. Dus uh, ja, nou, het, het geeft wel aan dat, dat het dus niet aan de sollicitant ligt. En dat het dus de werkgever discrimineert. En uh, ja, als je dan wel het echte onderzoek kijkt, dat is dan de conclusie. Die is natuurlijk al helemaal fout, want je zegt, van ja we hebben één variabele veranderd. Maar ja, wat, wat, wat stond er op dat diploma? Dat hij uh, goed frietjes kon bakken. en dat hij, uh, dat hij daarom bij een chipbakker wilde werken of zo. Dat, uh, dat, dan vergroot je natuurlijk niet de kansen door meer, meer informatie erop te zetten. Maar als je dan kijkt naar het echte onderzoek. dan is het nog iets, iets beter gedaan. Dan wordt er gezegd: nou, ze hebben op echte, op echte vacatures. hebben ze sollicitatiebrieven gestuurd. die dan uh, uh, mensen met een Westerse of niet-Westerse immigratie. Achtergrond of autochtonen. En dan zeggen ze identiek gekwalificeerde sollicitanten. En dan blijkt dat, dat als je een immigratieachtergrond hebt, dat je 30% minder kans had op een positieve reactie dan met een Nederlandse achtergrond. En dat is ook nog verschillend tussen westerse en niet-westerse immigratie. Dus je had 20% meer kans om uitgenodigd te worden als je een westerse dan een niet-westerse immigratieachtergrond hebt. En dan zie je mensen met Turkse, Marokkaanse of Italiaanse achtergrond worden in sterke mate gediscrimineerd, maar Surinamers weer niet. En de Bulgaren en Polen, ook uh, met, net zoals Suriname, minder gediscrimineerd worden. Terwijl ja, voor, voor Poolse minderheden werd geen duidelijk bewijs gevonden van discriminatie. Maar ja, je kan natuurlijk zeggen, oh, dat is allemaal de schuld van de werkgever dus, maar het is ook wel zo... Ja, ik hoorde laatst ook van iemand in de Oekraïne, die zei, nou ja, dat, je, je rijbewijs, dat kan je gewoon halen door, door er wat, uh, wat geld neer te flappen. Dan heb je rijbewijs, maar ook, ook je, die, je diploma stelt vaak niet zo vaak voor, omdat je gewoon uh, ja, de, ook, de, ook daar van alles kunt regelen. De, de onderwijzers geven bijzonder weinig om of jij nou uh, echt je, je, je, je, je diploma waard bent of niet. Hè. En ik denk dat werkgevers dat heel goed weten wat een diploma waard is. En, dat ze, en ja, je kan zeggen het is discrimineren. Maar het is niet irrationeel dat ze zeggen. Ja, Antillianen, daar kijk ik liever mee uit. En Marokkanen en Turken. Maar Bulgaren en, en Polen, dat vind ik geen probleem. Ik denk dat, dat daar gewoon een, een hele goede reden voor is. En ja, dat je dan kan zeggen het is bij de werkgever. En de werknemer kan daar niks aan doen. Maar ik denk dat die daar, ja, dat, dat daar wel degelijk een probleem zit. Dat heel veel diploma's, diploma's gewoon niet zoveel, uh, waard zijn. Als door papier staat. En dat werkgevers dat weten. Ja, ik had wel, ik het laatste keertje van iemand gehoord die, die deed ook dat soort onderzoeken. Met, uh, en die zei van, nou die had juist ja die data weggehaald van afkomst. Dus, en ik keek dan puur naar wat, wat er dan overbleef. En toen zei ik van ja, eigenlijk is het best wel logisch wat ik nu zie, want mensen kijken puur naar vaardigheden, van wat, wat, wat heb ik nodig? En die kijken helemaal niet naar afkomst. Nee, economisch slaat het ook helemaal nergens op. Ja. Als, je, als je precies gekwalificeerde mensen, en dan ga je, dan ga je een slechter iemand in aannemen, je gaat er meer voor betalen omdat die een Nederlander is. Dat geen enkele ja. ondernemer zou dat doen als, als dus. hij daar geen goede reden voor heeft. Ja, wat, wat, wat, wat hij eigenlijk zei was van ja, eigenlijk bewijst dit gewoon van uh, mensen discrimineren helemaal niet. Kijk puur van ja, diploma's vaardigheden kunnen of uh, ervaringen die mensen hebben. En, uh, ja. hm. Dat hij toevallig dan uh, wel of geen uh, kleurtje heeft, ja dat, dat is voor hen niet belangrijk. Ja. Nee, hoe het wel zo zal zijn dat je bij bepaalde, bepaalde groepen op een gegeven moment leert dat je een bepaalde correctie moet doen voor, voor dingen. Als zij zeggen van uh, ja... Uh, ik kom altijd netjes op tijd. Dan weet je van. Oh, bij die groep. Betekent dat een half uur te laat of zo. Ja, uh, uh. ja dat, dat weten best op een gegeven moment. En dan, uh, ja, dan wordt daarvoor gecompenseerd. Dus het hele verhaal met vrouwen ook. Dat, dat, dat ook het belachelijke idee. Dat er zo'n. Vrouwen 70 cent zouden krijgen. Voor, voor het salaris van een man. En dat dat allemaal bewezen is. En je kan er de cijfers erop nagaan. Maar ja, vrouwen kiezen over het algemeen. Hele andere beroepen. Dus ja, als jij. Als jij niet de beroepen kiest waar veel geld in, waar veel vraag naar is. En uh, ja, dus dan, dan word je gewoon minder betaald. Het is ook zo dat mannen, die hebben tien keer zoveel kans om, om het leven te komen in een baan als vrouwen. Dus dat betekent dat mannen gewoon ook veel gevaarlijker beroepen nemen. Ja, daar zit gewoon een financieel voordeel aan vast. En dat is ook logisch. En dan blijven ze maar zeggen, ja, dat komt alleen omdat ik vrouw ben. Nee, doordat je vrouw bent, kies je gewoon een aantal beroepen niet. En dat zijn beroepen waar... ...waar gevaar aan zit of die heel veel investeringen vereisen... ...om heel, heel hard en heel lang voor te werken, studeren... ...een aantal van dat soort dingen waar vrouwen gewoon wat minder zin in hebben... die kiezen dan graag voor een beroep waar, ja, waar, waar je wat minder in verdient. Nou ja, het, het, het komt er altijd op neer dat het juist uh, precies wat er net gezegd is... Hè, wat Peter net zegt, je bent verschillend dus je kiest, maakt andere keuzes. En uh, Bijvoorbeeld uh, die vrouwenvoetbalsters... Er was nou een heel uh, gebeuren over dat die, uh, dat die vrouwenvoetballers uit Amerika... Uh, die, ...die verdienden dan uh, minder dan 10 miljoen en mannen meer dan 10 miljoen. En dan was iedereen over de, over de zeik. Ja, maar uh, als je die twee nou met elkaar voetballen, wie wint er dan? Nee, maar da daar moet je dus <laughs> nog even doorheen. <laughs> Kijk, ze, ver ze verloren al voor 15-jarige jongetjes. Kijk, <laughs> uiteindelijk kwam dus naar boven dat het vrouwenteam... Won 13% van alle reclame-inkomsten van de vrouwenopbrengsten. Okay. Het mannenteam won 9% van alle reclame-inkomsten bij de mannenopbrengsten. Mm, Kijk. Ja, alleen die reclame-opbrengsten waren uh, gewoon te allemaal hoger. <hums> <open. hums> ja. ja. En, ja. Dat is dan, en dan kun je dus het mannenteam, of dan kun je dus heel verontwaardigd gaan zijn van ja, de vrouwen krijgen minder betaald. Maar dan moet je dus. Uh, ...vrouwen merchandise gaan kopen... ...alle kaartjes op gaan kopen... ...en voor een grof hoger bedrag... ...daar allemaal willen zitten... Nou ...en dan zul je zien dat die vrouwen... ...ook mee meer gaan verdienen in zo'n voetbalprijs... ...weet je wel... ...maar ja, dat is het gevolg van ons eigen handelen... ...dus dat is altijd wat ik altijd zeg... ...je stemt met je portemonnee... ...en op die manier geven wij dus... ...waarderen wij die vrouwenvoetbalsters minder... ...of in ieder geval... Uh, ...die hebben ook minder geschiedenis... ...waar ze op... ...kunnen voortborduren. Hè? Dat is natuurlijk ook ergens zo. En aan de andere kant liften ze ook weer een beetje mee... ...met het succes wat de mannen al hebben behaald. Maar goed, laten we het dus maar even in het midden. In ieder geval... ...het is, het is heel erg jammer... ...dat mensen... Uh, ...zich laten verleiden... ...tot uitspraken als zij tegen ons... weet je wel. En dat soort krijg je als je dus met die... ...mannen- en vrouwverhoudingen... Uh, uh, ...ja... Krijg je al heel snel het gevaar dat je dus een tweedeling krijgt en dat ja mensen elkaar uh, minder goed kunnen vinden. Dus ik probeer altijd maar een beetje. Uh, ja. Nou ja, precies wat ik zeg. Het, het, kijk, het is een, een, een verklaring van hoe wij nu handelen. En dus uh, uh, ga ik niet de schuld geven, behalve dat het een collectief, uh, collectieve schuld is. Maar je moet niet zeggen van ja, mannen die. Uh, en je ik kan proberen dat... te verklaren waarom het zo is. Je kan, ja, precies. Je kan precies. proberen een schuld te gaan, gaan neerleggen bij iemand. Uh, ik waar is... altijd in schuld, dat is dan weer mijn ding. Hmm. <laughs> maar maar dit, is, dit is een universitaire onderzoeker en die heeft dan één knop en dat is discriminatie. En daar probeert hij dan aan te draaien om alles te verklaren. En, en andere, wil die, andere oorzaken wil hij beslist niet naar kijken. Dat is dan geen. Ja, ik noem dat geen, geen wetenschap. Uh, dat is, uh, ja. De Tweede Wereldoorlog kwam ook door discriminatie natuurlijk. Hè. Ja, nee, maar als je, als je ervan uitgaat dat iedereen gelijk is en uitwisselbaar en je kan, je kan zo bij een weverstepperfabrikant fabrikant kan je een poppetje weghalen en, en, en dan neem je zo een of andere aardappelenpoter, die zet je daarvoor in de plaats. Want iedereen is uitwisselbaar en, ver, en vervangbaar en het zijn allemaal mensen die in een maalpakje en een maalpetje en het zijn allemaal uh, uitwisselbaar. Ja. ja, als je zo kijkt, dan, dan denk je inderdaad, oh, er is een berg discriminatie is discriminatie, want, uh, want uh, ja, ze zijn niet uitwisselbaar. Maar mensen zijn gewoon uniek en die hebben unieke, unieke kwaliteiten en die kun je de ene kun je ergens voor inzetten en de andere niet. En ja, als je voor iets in kan zetten wat heel veel, heel veel vraag naar is, dan zal die heel veel bedienen en die andere niet. Ja, ja plus het aanbod telt ook mee natuurlijk. Uh, kijk, het punt voor mij om te reageren op die regimes, daar weet ik weinig vanaf, want ik ben niet zo geschiedenis. Uh, ik kijk altijd liever naar de toekomst, zeg ik dan. Dus, da da da daarom kan ik niet echt zeggen van ja, ik weet niet in hoeverre dat die oorlogen toen begonnen zijn, omdat de ene bevolkingsgroep de andere haatte en discrimineerde. Maar je ziet wel vaak, kijk, uh, of tenminste, nou ja, kijk, moet ik, ik heb er geen verstand van, snap je? Ik kan nou wel gaan zeggen van ja. De reden dat het uiteindelijk het fout ging is omdat ze na de Eerste Wereldoorlog het Duitsland zo onderdrukte en daarom explodeerde het zo. Maar dan ben ik ook alleen maar mensen aan het napraten zonder dat ik weet wat ik zeg. Dus ja, ja. Het, het is voor mij heel moeilijk om te reageren op dit uh, artikel, omdat ik mezelf er niet echt gekwalificeerd voor voel. Ja, ja het wetenschappelijke punt dat, dat, dat ik eerst, dat is een methodepunt, zeg maar, over de me een methode is dat je. Dat je eigenlijk één variabele zoekt als de verklaring voor alles wat je, wat je gaat meten. En daar richt alles zich op. En dat zie je heel veel. Dat zie je eigenlijk bij klimaatwetenschap ook. Er hebt een CO2-knop en opeens hangt alles van de CO2 af. En er zijn allerlei andere dingen die nog variëren. Er zijn zonnevlekken, er zijn aardbevingen, er, zijn, er is van alles wat er gebeurt. Maar. We kijken alleen naar die CO2 en proberen alles te verklaren met die CO2. En het is een soort vorm van autisme, van ja, eh, is er is een variabele en daar, uh, daar moet ik het mee doen. En uh, ja, dat is natuurlijk niet echt uh, wetenschap bedrijvend. Het is, uh, dat is mijn kritiek op de hele zaak. Zet je ook glijp op, uh, dat zie je wel vaker bij links natuurlijk. Hè? Ja, ook ja en ik denk en op dat dit korte. nog niet eens zozeer exclusief voor links is, want ja, aan de rechterkant heb je soms ja. ook wel... Uh, ja, wat dan rechts uh, genoemd wordt, dat, dat die één ding als, uh, ja, daar alle verklaringen in zien. Uh, Hitler zegt rassenzuiverheid rasse als de verklaring voor alles. En, ja, het is een vorm van confirmation bias. En dat is veel, veel breder, want uh, ieder mens is daar wel gevoelig voor als ze niet oplet. Is dat als jij eenmaal denkt iets uh, te zien, van, ah, oh, dit, dit veroorzaakt dit, dan. Zijn volgende waarnemingen die je doet, die, die ga, daar, daar bevestig je dat al mee. Maar, die, je ziet dat in het licht van een conclusie die je al in je achterhoofd hebt. En dan zie je opeens overal, zie je dat terug. Net zoals jij iemand hoort die een rare ziekte heeft. Dat je dan opeens daarna een heleboel mensen hoort die die rare ziekte hebben. Gewoon omdat jouw aandacht zich daarop focust. En daarmee uh, ja, hebben verkeerde ideeën ook enorm de neiging om, om snel te... Ja, zich te, te, te graveren in jouw hoofd. Zeg maar. Omdat de eerste. Ze zeggen natuurlijk ook: ook de eerste indruk is, is goud waard of zo. En dat komt omdat die eerste indruk. die geeft, die, die stuurt iemand in het. Uh, in het mandje goed of kwaad. Ja. En dan. zo'n volgende acties. die interpreteer je met dat in gedachten. En dan denk je gewoon eerder. dan interpreteer je het als van. Uh, ik, ja, ik, een voorbeeld daarvan is laatst dat er werd ge, ge, gezegd op de televisie. hoorde ik van een collega dat uh, een, uh, er was een moord gepleegd door een witte man. En toen, we, toen zeiden er mensen zeiden van, nou dat is vreselijke discriminatie wat, Want waar, als je erbij zegt een witte man da, dan maak je dus eigenlijk duidelijk dat het heel uitzonderlijk is. Dat het een witte man is. Dat het normaal een bruine man is of een zwarte man is die een moord pleegde. Maar... Je kan hetzelfde gemak zeggen van als, er, als je erbij zegt van de moord is gepleegd door een bruine man. Dan, dan kan je zeggen ja maar dat is discriminatie. Dan waarom zeg je daarbij nou dat het een bruine man is. Dat het net alsof die alleen maar moorden plegen. Maar dan zie je dus dat als jij al naar de werkelijkheid kijkt. Als van ze discrimineren overal links en rechts. Dan, dan, maakt het niet uit hoe het nieuws in elkaar zit. Dan zie jij alles als discriminatie. En dat is een vorm van confirmation bias. Dat jij, jij meent het al te, te zien. En dan past elke waarneming die je doet, past daar ook in. En dan wordt jouw geloof nog sterker. En dan zie je nog meer, ja, nog meer waarnemingen die daarin passen. Wordt je geloof nog sterker. En dat, dat uh, kan aardig uit de hand lopen, de confirmation bias moord gepleegd aan een individu. We kunnen verder niks zeggen over het individu. Omdat we anders mensen discrimineren. <laughs> ja. <laughs> een mens met een neus heeft een moord gepleegd. Het <laughs> is ook heel lastig om een C-element achter, achter te geven in de politie. Ja, we zoeken een dader, uh, maar we kunnen niet zeggen uh, hoe lang die is, of uh, wat voor huidskleur die heeft, of uh, de taal die spreekt. Ja. Maar, het, het is gewoon, ik vond dit een voorbeeld dat, uh, dat twee tegenovergestelde dingen, uh, het is eigenlijk altijd fout. Als je, als je ergens discriminatie in ziet, dan is het gewoon altijd discriminatie. En dat het is nou in de VS heel sterk. want was laatst in universiteit en er lag ergens een bananenschil hing er in de boom. En toen waren er een aantal zwarte studenten die zeiden: Oh, bananenschil, uh, apen. Uh, dit is een teken van discriminatie. Dit zijn de, de, de Koekoe's clan die maken ons voor aap uit door een banaanschil. En dat was gewoon iemand die had een banaan gegeten. Die gooide hem weg en die bleef ergens in de boom hangen. En zij zagen daar van alles in. En, ja, en dat, dat gebeurt de laatste tijd heel vaak. Dat was ook met die, jong, die jongetjes van die Covington boys. Dat was van een school die gingen demonstreren tegen abortus. En die kwamen een stel, uh, luid tegen die ze helemaal overhoord en, voor, eh, voor, faggots uitmaakten. En, uh, heel aardig. Uh, so, so, so true African uh, Jews clan of zo. Ja, de, de Israel, de Black Israelites. Hebrews. Are, yeah, black Hebrews, ja, Black Hebrew. Ja. En die zeiden, je ja. Er kwam er één keer een dansende Indiaan uh, tussendoor ja, die, de, de dansende dansen Indiaan ging in hun gezicht lopen, timmeren met een. Uh, en er stond er naast, in zijn flank stond er eentje, die stond ze ook heel hard uit, schelden voor van alles en nog wat. <laughs> en, en die Dat jongen. Die, in Amerika. Ja, en, en zo, er was eens een jongetje van, nou, ja, wat zal hij geweest zijn, jaren of 17 of zo, denk ik. En, de, en die stond alleen maar te lachen. En de, en de media zei: Deze vreselijke grijns. Een racistische grijns op zijn gezicht. En dan zie je weer dat. Die, ja, dat, dat, uh, dat die confirmation bias meespeelt. Je ja, ziet alleen iemand die, die een, een lach op zijn gezicht heeft, maar dan is het opeens een vreselijke racistische grijns. Hè? Terwijl als Jussie Smollett uh, door maga het figuur aangevallen wordt in het midden van Chicago, in het midden van de nacht. dan denk je, oh ja, nou natuurlijk, dat klopt gewoon. Dan twijfel ik geen seconde aan nou, dat verhaal. Uh, en ja, dat, dat geeft gewoon aan dat er een. er zit een enorme. Confirmation pies is al ingesleten en dan zie je alles om je heen ook in dat licht en dan klopt het ook allemaal en alle, alle bewijs die daar tegenin gaat dat wordt ook gelijk weg, weg Ja en dan kan je erop uitkomen dat één, één variabele verklaart alles, de hele welvaart in Amerika wordt vandaag de dag ook verklaard door Uitbuiting van slaven. Het heeft niks te maken met de enorme vrije ondernemerschap. En uh, de property rights uh, bescherming die er was. En, en uh, degelijk rechtssysteem. Nee, het is dus allemaal door, de, door een paar katoenplukkers. Uh, en alles wat erna kwam, dat is gewoon uh, daar het gevolg van. Overigens, als je uh, daar in Washington DC komt. De hele dag door heb je allemaal dit soort uh, demonstrerende groepen. De, ja. de meest ja. gekke groepen die je maar uh, kunt bedenken. Die staan daar, uh, ja... En hun uh, dingetje te doen. Maar goed, ja, verder. Ja, het, het zit inderdaad vol met maloten. Maar dat zijn ook allemaal mensen volgens mij die daarin vastgedraaid zijn in die confirmation bias. Die ja, ja. op een gegeven moment zijn ze gaan denken dat uh, aliens in Area 51 uh, alles uh, ja, het grote geheim zijn. Het centrum van het universum waar alles omheen heen draait. En daar, ja, het, het, het, het, zo zit het menselijk brein gewoon in elkaar. Dat je... Dat je helemaal, eh, ja, het kan zich gewoon helemaal focussen op één bepaalde oorzaak voor alles. Ja, ik heb daar een beetje last van met de e-gulden hier. Dat <laughs> denk ik de ja, blijf maar over die gulden praten. Kom maar mee eens van mij Ja. Hey, ik heb gewoon dat als je, als je ergens die kunt die kopen. Gilde... Je, klopt dat? Als je... Zo, wanneer kun je tokens bouwen op de e -gilde? Nou ja, in theorie kun je dat al natuurlijk. Alleen, dan moet je er net wat meer werk voor doen... ...dan dat je naar memo.cash gaat... ...want dan heeft de Roger chauffeur het al voor je gedaan. Ja, uh, hè? ja. Hè? ja. Maar, ja, en dan... Mijn, mijn, uh, ...mijn bias is dat als de e gulden op 1 euro staat... ...dan is alles, uh, komt alles goed. Nou ja, ja. Goed, we hebben nog een hoop berichten liggen, Dus ik, uh, tenminste, nee, we hebben nog één bericht, hè? Ja, er is nog één over grappen naar huis, ...die DNA wil afnemen bij getuigen... Oh ja, ja, ja, de twee berichten dan. Uh, ja. We hebben nog twee berichten. Uh, Grapperhaus en die andere was... Uh, Witwaspraktijken. Uh, uh, welke zullen we doen? Zullen we Inum de mutten doen? Ja, ik ja. wel. Nou, Inum de Mütte. Ja, oh, ja, het Grapperhaus. Grapperhaus en DNA. Is dit de aankondiging? Dit <laughs> <laughs> is de aan aankondiging, ja. Oké. Okay. Ik, ik heb niks voor me, dus... Uh. <laughs> ja, minister Grapperhaus... Die uh, wil dat niet alleen verdachten DNA afstaan, maar ook getuigen. Hmm. Dus uh, ja, als jij uh, ziet dat uh, um, ja, er uh, iemand verkracht wordt... en je zegt, hé, hey, ik zag die vent uh, die vrouw verkrachten... dan zeg je: nou, begin we eerst eens even met uw DNA af te nemen. Dat is toch wel een beetje een, uh, weer een verdere uitholling van de... je bent dus nergens, nergens verdachte van. En je buurman, moet die dan ook... Of niet. Ja, ik denk dat het aantal getuigen gewoon heel snel afneemt. Dus hey, ik heb niks gezien.' Ja, volgens mij wil Precies. het gewoon DNA hebben. Dat is ja, het is inderdaad uh, DNA. Je DNA ontvoeren. We hebben een databank en die moet gevuld worden. Ja, ik denk ik ook. Ja, het is nog lege ruimte op onze databank. <laughs> ja. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij dat weigering van een persoon om DNA af te staan strafrechtelijk onderzoek niet mag frustreren. Graphoud wil nog meer. Hij wil dat van alle verdachten van misdrijven voortaan DNA wordt afgenomen. Worden ze veroordeeld, dan gaat het materiaal naar de centrale databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Worden ze vrijgestoken, dan moet het DNA vernietigd worden. Wow, Oké. Okay, dat ja, ja. lastig gebeurt natuurlijk niet, hè? Door een foutje, er is een glitch in het systeem natuurlijk. Ja, een vriend van mij die, die, die moest een keertje solliciteren en die had in zijn jonge jaren was die, uh, heeft hij wel van een groepje op de straat gelopen. En een van de jongens in die groepje had een vuilnisbak getrapt En toevallig een agent die zag dat. En, uh, ja, daardoor zat hij dus in een systeem. Terwijl hij helemaal niks gedaan heeft. Waardoor, mm -hmm. daardoor heeft hij dus, uh, zijn heeft hij bij een sollicitatie 30 jaar later. Zijn, of nee, 17 jaar later. Zijn, uh, hoe noem je dat? Is hij niet aangenomen. Dat, dat, dat stond er nog steeds in. Hè? Het moest officieel, uh, werd het maar 5 jaar bewaard, hè? Ja. Denk, ja, ja is... ik denk, denk dat niemand meer gaat getuigen dan, hè? Nee. Ja, dat is ja, het was dat was dan al de alleen. bedoeling. Anders dan krijgen ze zeg maar, allemaal van die overheid Kijk, als jij, als gewoon niemand gaat getuigen... ...en niemand gaat de moeite doen om nog aangifte te doen... Ja, dat dan, kan dan, ook. Is het, ...dan wordt het, zeg maar, de effectiviteit van de politie wat groter. Mm -hmm. Want nu is, wordt er heel wordt aangegeven. Daar, daar doen ze ook al een beetje gemeen mee, hoor. Als je gaat aangeven, dan stopt het gewoon niet in het systeem. Uh, er zijn uh, genoeg aangiftes waar... Uh, nee, die worden helemaal niet meegeteld... omdat die gewoon niet worden geregistreerd. Ja, en, want dan uh, gaat de criminaliteit omlaag. Precies, dus uh, de, de politie kan heel goed hun werk doen... door gewoon niks met jouw informatie te doen. Inderdaad, als je, de, uh, en als je iets met de politie doet... dan word je inderdaad ook tegenstraft. Dan word jij aangepakt. En dat is de manier waarop ze zelf... een ja, straatje een beetje schoon kunnen houden. Dat het zeg maar heel... Moeilijk wordt en heel vervelend om met de politie in overleg te gaan. En dat is ook waarom die kostenpost van politie gewoon wel weg kan. Als je gewoon een hebt die je betaalt, dat jij de klant bent om jouw wijk, jouw werk, jouw plezier te beschermen. Dat is veel goedkoper en veel effectiever. Die mensen zijn er altijd, die zijn ter plekke, want ze moeten jou beschermen. Dus ze hoeven niet ergens anders heen te gaan. Ze hoeven niet andere mensen lastig te vallen. En uh, dat is veel betaalbaarder en is veel veiliger. Als je een wijk hebt waar gewoon permanent bewaking aanwezig is, nou, dan uh, heb je al bijna geen politie meer nodig voor je veiligheid. Ja, ja en dan staat hier de achterstand van te verwerken DNA profielen is nog groot. En 26.000 DNA profielen die al vernietigd hadden moeten worden, zijn dat nog niet. <lacht> de NFI kan al jaren met gebrek aan geld aan mensen. Onder meer, coalitiepartij de 60 wil weten over het NRW. De profielen van de verdachte, wel echt komen vernietigen. Ja... 8 <laughs> minuten is zo moeilijk, hè? Ja, het is inderdaad het zit nog lastig, hè? We moeten er afstand van doen. Zo moeilijk. Ja, ik zeg uiteindelijk gewoon iedereen een halsband om zijn nek die op afstand uh, de persoon uit kan schakelen met een injectie. En dan zijn we allemaal heel veilig, ja. Behalve als uh, dit machtsapparaat in de verkeerde handen raakt. Als het dan een fotorolletje van Sebrenica gaat of. Uh... Een bonnetje van teven? Uh... Dat is opeens heel. Dan uh, vernietigen ze nee, nee, het. is nee, alles ja. heel makkelijk. <laughs> <laughs> Voor het weet is het vernietigd. <laughs> ja. Dus moeten dan drie mensen in charge laten uh, of zo. <laughs> ja. <laughs> Ik denk dat het uh, aan bepaalde mensen ligt. Geeft u het foto maar aan, uh, aan Henk. <laughs> die weet daar wel raad mee. Mm. Mm. Okay. Ja. Dat is nog een ander bericht liggen. OM ziet veel witwaspraktijken bij export aardappelen en uien. Dat bedoel ik, ja. Ja. Dat. Ja, dat is hier zo het geval. Het zei dat bij de export van aardappelen en uien naar sommige landen, zoals daar zijn te noemen, het Afrikaanse land Mauritanië. En bankbetalingen zijn daar niet mogelijk, zo, dus de, de handelaar accepteren Um, contante geldbedragen. En er worden hele tassen met geld heen en weer gesjouwd. <laughs> Boodschappentassen met contant geld aangenomen van geldcouriers en ondergrondse bankiers. <laughs> oh, nee. En uh, dat is zegt het landelijk daarmee werken zij vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld. <laughs> ja, dat, uh, ja, maar. Er wordt gezegd tussen 2014 en 2019 zouden de handelaar 150 miljoen euro in contant hebben aangenomen. De autoriteiten voelen dat het geld op criminele wijze is verdiend. Ja, in, in Mauritanië is dat dan in Mauritanië crimineel verdiend. En uh, waarom geven zij daar uh, wat om bij het landerpakket hier. Handelaren zouden mogelijk ook de anti-witwaswet overtreden hebben. Hier staat dat contantenbetalingen vanaf 10.000 euro moeten worden gemeld. Dus we hebben nou, gaan ze invallen. De field is gaan invallen bij deze handelaren. In Zeeland en Noord-Brabant. Daar werd beslag dus gelegd op de administratie. En dan staat sommige banken en accountants hebben verdachte transacties gemeld bij een centraal meldpunt. Banken accepteren contant betalingen. In principe wel. Omdat er met de export van de aardappelen en of uien wel een echte transactie plaatsvindt. Uh, en ik denk ja, ja, dat is bij drugshandel ook zo. Er vindt ook een echte transactie plaats natuurlijk. Op zich is dat uh, een beetje een rare, rare um, opmerking. Maar het landelijk pakket zegt: ja, kijk, in Londen als Bowie, Frankrijk, Spanje, die hebben allemaal uh, beperkingen op contante betaling. Maar in Nederland hebben ze dat niet. En dat zou dan, dan moeten komen met die 3000 euro. En sowieso is dat ook bij, als je een auto gaat kopen, dan mag je die ook niet met, niet met contant geld afrekenen. Dus, nieuw, denk ik. Er zijn toch landen waar heel veel mensen ook geen bankrekening hebben, dus ze kunnen ja. alleen maar met contant. Betrouwen. Ja, nee, geen aardappel, geen uien meer voor die landen werken. Nou ja, binnenkort gaat het gewoon via Facebook dan, hè? De Libra. De <lacht> Libra, ja. <lacht> dan moet je maar hopen dat die, die man die die aardappels wil hebben uh, niks uh, verkeerd zegt. Ja, ik moet je toen nog zien komen, die Libra. Ik uh, proef toch waardig op weerstand. Nou, op zich is dat niet een goed teken. Als Zo'n geïntegreerd bedrijf als Facebook in ieder geval tegengast krijgt om uh, Iets wat crypto-achtig lijkt te introduceren... dan is dat niet een goed teken voor de staat van crypto. Ik, ja, ik krijg ook hierbij het idee... dat ze echt de laatste knolraap aan het uitpersen zijn... qua onderdaan. Ja. Iedereen, iedereen hebben ze helemaal uitgeperst en afge, ja, afgeroomd. En ja, dan is er ergens nog een boer die wat aardappelen aan... een Mauritaniër verkoopt voor cash. Nou, dan gaan ze, dan gaan ze daar ja. maar achteraan. Zeg maar. Dat, dat geeft wel aan hoe, uh, ja, hoe ver ze zijn afgedaald in de piramide. Ja, dat is wel grappig. En, en ook dat soort berichtjes: dat ze dan in, in Rotterdam jongeren die te dure kleding dragen, dat ze die kleding gaan afpikken. Zo. Ja, ga je iemand zijn schoenen pikken? Zo, dat, dat, dat is het niveau. Ik moet altijd denken aan ah, het Duitsland: had je, in de Weimar-republiek was op een gegeven moment die hyperinflatie. Die hebben de zaken ook helemaal in het in honderd. En dan gingen de politieagenten die gingen dan naar de terrasjes toe in Berlijn en daar hielden ze ongeveer alle mensen op de terrasje ondersteboven en dan, dan al het muntgeld dat eruit viel dat dat, dat, dat, dat pikten ze dan in. Dat is dan uiteindelijk het, het allerlaagste vorm van belasting, ding, als, als je alle andere dingen hebt uitgeput. Ja. Oké, okay. in de Weimarrepubliek en dan had je dus waar mensen dus met kruiwagens vol papiergeld hun Brood gingen kopen en dan gaan ze mensen die muntgeld hebben. En munten zijn veel waard, denk ik. Metaal. Oké, okay, dus metaal van de munten was dus meer waard. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar ik weet niet of, wanneer dit precies was hoor, in de Weimar Republiek. Want je hebt natuurlijk, op een gegeven moment zijn die geldpers aangezet in 1922, 1923 geweest. Uh, maar ik weet niet precies hoe dat daarvoor, wat, uh, daarvoor aan de hand was. Je ja, had natuurlijk. Die herstelbetalingen die enorm veel geld kosten. En op een gegeven moment zijn ze die geldpersen aan gaan zetten. Maar daarvoor ja, eh, was het ook al hoge nood. Maar, maar dat niet al dat verbeterde. Want tijdens die eh, hyperinflatie werd er op vreden, het voedsel zo schaars. Dat de burgers gewoon naar de weilanden gingen. En daar met z'n allen een koe in elkaar sloegen. Wat je, wat je in Venezuela ook al hebt zien gebeuren. Uh -huh. Gewoon eh, een koe belagen. En met z'n allen uit elkaar trekken. Gewoon om op te eten. En dat, eh, dat is in Weimar duitsland ook gebeurd. Ja. Ja, nou nee, ja, goed. Uh... We hebben het weer gered. We hebben het weer gered, ja. Nee, goed, uh, nou ja, we zijn een beetje aan het eind gekomen van uh, de uitzending. Ik wil in ieder geval uh, iedereen die uh, deelgenomen heeft, uh, hartelijk dank voor het deelnemen. En de luisteraars, uh, hartelijk dank voor het uh, luisteren. En uiteraard zijn we er volgende week weer. Ik wens iedereen een uh, ja, vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En ik kan ook zeggen: tot nu ook. Ciao, ciao. Uh,